Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder, in de bewerking van Peter Tenuil. Kitty Courbois vertelt de wadem. Bommel. Bijna dertig jaar geleden werd het nu volgende verhaal over Heer Bommel en de wadem geboren. Toen maakten we ons nog weinig zorgen over de kwaliteit van onze levenslucht. Ach, hadden we maar beter op de ademnood van Hokus Pas gelet en naar Marten Toonder geluisterd. Bommel. De Bommel's levensvreugde is dikwijls wat gedrukt als de bladeren gaan vallen. Maar dit najaar was het erger dan anders. Alle dagen zat hij voor de haard te luisteren naar het klagen van de wind in de schoorsteen. Terwijl Joost hem vergeefs trachtte op te buren met het wereldnieuws. Tevens had hij dokter Baboen ontboden, die de heer Bommel onderzocht. Dit is niet in orde. Zwartgalligheid, zou ik zeggen, hoewel... ...kolendamp niet uitgesloten is. Of misschien zit het dieper? Uh, het is mijn innerlijk. Dat zit vol met diepe gedachten... ...die ik vergeten ben... Ja. ...zodat ze me de keel uithangen. Juist, mm. ja. Oligofrenische aliëntatie ...is inderdaad niet uitgesloten. Ja. Och, we worden allemaal een dagje... ...ouder, nietwaar? Maar ik ben in de kracht van mijn leven. <laughs> en met olinatie heb ik niks te maken. Oh, kalm maar, we zullen het nog even aanzien... Wat u nodig hebt is veel beweging in de frisse lucht... maar u kunt beter niet alleen uitgaan. Nee, nee. Begeleiding is in uw toestand wenselijk. Denk daar vooral aan. Goedendag. Een dagje, ouder. Ik heb helemaal geen toestand en ik houd ook niet van begeleiding. Een heer gaat alleen zijn eenzame weg, dat weet iedereen. Wie zou ik trouwens mee moeten nemen... als ik mij in de frisse lucht ga bewegen in dit weer... Eh, uh, maar... Tom Poes, natuurlijk. Oh, frisse lucht. Oh. Maar nu ben ik toch vergeten om Tom Poes mee te vragen. Ik zal mijn geheugen werkelijk achteruit gaan? Ach, wat, het is heel gewoon om niet overal aan te denken... als mij veel aan het hoofd heeft. Aan de andere kant is het vervelend genoeg dat ik het vergeten ben. Want ik ben de weg een beetje kwijt. Dit zijn de zwarte bergen, geloof ik. En hier is het klimaat niet goed wanneer men in een toestand verkeert. Zodat ik de weg naar Bommeldam wil weten. Uh, Rommelstein, bedoel ik. Zijn getop bleef niet onopgemerkt. In de beschutting van een bergwand zat een grijzaard, Hokus P. geheten, die de cirkelbewegingen van de oude schicht oplettend volgde. Toen hij dat de poosje had gedaan, stond hij op en haalde een flesje kluts uit zijn ransel. Oh, een knoeier. Maar hij is beter dan niets. Ik zal hem kracht afnemen, zodat ik verder kan gaan. Want ik ben een uitgeputte oude man met nog maar een klein beetje kluts. Als dat nu maar genoeg is om de levensadem van die sukkel te vangen... dan kan ik weer even voort. Met die woorden hield hij het dampende flesje onder zijn neus en begierig. Nu voltrok zich een grote verandering aan de grijsaard... en de eerste die daar kennis mee maakte was heer Olly. Die had eindelijk gemerkt... Dat het rondrijden om de Rotspiek hem niet verder bracht, zodat hij ten einde raad een andere weg insloeg. Maar op dat moment trad er van achter de stenen een donkere figuur tevoorschijn, die streng de hand ophief. Bergpolitie! Mag ik vragen waarom je zo stuurloos rijdt, meneertje? Ik, ik, ik, ik rijd niet stuurloos. Kijk maar, hier zit het stuur. Ik ben alleen de weg naar uh, uh, Bobbel Rommel een beetje kwijt. Ik heb, ben tompoes vergeten, bedoel ik. En nu is de frisse lucht op mijn tere ordinatie geslagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Een glaasje op, hè? Huh? Ik zeg: een glaasje op! Ik heb geen glaasje op. Dit is een ijsmuts. We kennen dat. Een drankje te veel en men is de weg kwijt. Een gevaar voor het verkeer, meneertje. Men kan in die toestand makkelijk een arme oude man ondersteboven rijden. Wil je hier even je adem in blazen? Meer, meer, dieper ademhalen. Mooi heel mooi, helder van ja. kleur. Geef hier. Uh, uh, natuurlijk is die helder. Alleen ben ik de weg kwijt, omdat ik hem vergeten ben. Tompoes bedoel ik. Kunt je mij ook zeggen hoe ik weer in de stad kom? Doorrijden maar, het uh, is in orde. Uh, Dit is iets waarop een oude man uh, er even voort kan. Uh, ik zeg, doorrijden uh, maar. Uh, maar waar is de weg? Uh, uh, neergeslagen bracht heer Olly zijn voertuig weer op gang en reed het bergpad af, terwijl achter hem de wolken zich samenpakten. Dat is nu de politie. Bergpolitie nog wel. In plaats van mij bij te staan in mijn zoekgeraakte toestand, komt hij met een ballonnetje dat me mij de laatste adem gekost heeft. Oh, ik voel me uitgeput. En dat met dit weer zonder een heg of sterk. Het is heel preiselijk. Zou ik werkelijk ouder worden... Terwijl heer Bommel zich zo tobbend verwijderde... ...had de ambtenaar van de bergpolitie achter een rotswand gewacht... ...totdat hij de auto hoorde wegrijden. En toen zoog hij gretig de ballon leeg. Terwijl hij dat deed, begon zijn hoed te groeien. En ook werden over zijn uniform de plooien van wijde mantel zichtbaar... ...zodat hij zijn ware gedaante als hokers pas kreeg. Oh, dat is beter... Daar wordt een oude man sterker van. Nu kan ik verder gaan. Als ik maar op tijd de tranen mondspelong vind... voordat de adem van die sukkelaar is uitgewerkt. Hij lijkt me kort. Ik zeg, hij lijkt me kort van adem. Daarop hees de hervormde oude zijn klapzak op de rug... en begon het bergpad af te dalen. Een gemakkelijke tocht was het niet... want de storm joeg het hemelwater in vlagen over het akelige landschap zodat hij zich schrap moest zetten om niet van de gladde rotsen geblazen te worden. Maar hij haastte zich voort om zijn doel te bereiken voordat de kracht was uitgewerkt. Oh, het gaat steeds harder regenen en de wind is kil. Ik weet zeker dat mijn goede vader dit weer zou hebben afgekeurd. Zo'n dokter heeft makkelijk praten met zijn frisse buitenlucht. Maar zo kan ik niet verder rijden, want een vliegende verkoudheid zou mijn einde zijn. Ik moet een plek vinden om te schuilen. Dat voel ik heel fijn aan. Hij bracht de oude schicht tot stilstand. En omdat hij achter een rotspunt een opening in de bergwand gewaar werd, stapte hij haastig uit en keek onderzoekend naar binnen. De ruimte was gevuld met grillige stalagmieten... die zich verloren in de duisternis... en een muffige geur tocht naar hem tegemoet. Maar omdat het te droger was dan buiten... deed hij een paar stappen de grot in. Verder hoeft niet. Hier staat beschut. En men weet nooit wat er in zo'n spelonk huist. Hier niet, natuurlijk. Maar ik herinner me... Huh? Oh. Wie is daar... Is daar iemand, bedoel ik? Uh, de... oh, oh, gelukkig. Een monster, dacht ik. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar u bent het maar. U, uh, u bent aan de kleine kant, bedoel ik. Waar? Spijt me dat ik stoor. Ik, uh, ik wilde alleen maar even schuilen voor de regen. Zodat ik niet lang van uw gastvrijheid gebruik zal maken. Het ruikt hier trouwens een beetje bedomd. Uh, Wadem. Wadem, niet dom. Oh, oh, juist, ik bedoel wadem. Maar omdat ik aan olie leid, kan ik daar slecht tegen. Frisse lucht, zei de dokter. Terwijl ik Tom Poes vergeten ben. Trade. Boltade, ben je daar vuur? Lekker warm, eten. Oh. Hè? Hè? Het denkbeeld van vuur en eten trok hier olie wel aan. Daarom volgde hij het kleine tweetal naar de diepte van de grot... die aan het einde lichter begon te worden. Maar de vreemde geur werd sterker... en daarom hield hij ongeruste pas in en keek zoekend rond. In de zijwand van de spelonk zag hij een duistere opening... waaruit sterk geurende dampen naar buiten kronkelden. Daar komt die vreemde reuk dus vandaan. Bedompt, zou ik zeggen. Hoewel die dame het wadem noemt... Wat zou dat zijn? Licht in het hoofd komt ervoor. voor. Maar niet onprettig. Misschien is het wel goed tegen mijn Vredische linatie. Men kan nooit weten met die kwalen. Hij stak het hoofd in het gat zonder iets anders dan duisternis te zien. Maar de walm was daar zo sterk dat hij er geheel door bevangen werd. Zijn tobberige gedachten maakten plaats voor lichtvoetigen. En hij was juist op het punt zijn bedoelingen te gaan begrijpen toen hij aan zijn das getrokken werd. Het was het vrouwtje dat zijn achterblijf had opgemerkt en terugkwam om hem te halen. Niet daar! Mee naar eten! Lekker warm! Een, een, een, een ogenblikje, mevrouw. De, de frisse lucht hier doet me goed. Net wat de dokter heeft voorgeschreven. Want ik wist bijna hoe laat het was. Maar zijn woorden maakten geen indruk op de dame. Ze trokken mee in de richting waar het licht vandaan kwam. Op een plek waar de spelonk zich verwijde, was een groot vuur ontstoken. En daaromheen verdronk zich een menigte kleine figuurtjes die het zich goed lieten smaken. Ze schonken heer Bommel weinig aandacht. Maar nadat hij op een steen had plaatsgenomen... haastte zijn gastvrouw zich nader met een schaal aangebrande paddenstoelen. Oh, dank u wel. Oh, het slaat een beetje op de slijmvliezen. Daarom uh, heb ik niet zo'n trek. Lekker eten. Goed voor tranen. Ja. Dat komt alleen maar van de rook. Het zijn geen echte tranen. Montade! Eh uh, wat bedoelt u? Baden, baden, zwam, zwam, adem, adem, zwan, zwan, adem. Te veel. Trouwens, ik ben nu wel opgedroogd, zodat ik niet langer hoef te storen. Met deze gedachte stond hij op en verliet onopvallend de gastvrije god. Toen hij de uitgang bereikte, zag hij dat het niet meer regende. De wind klaagde nog steeds om de rotsen, maar daar schonk hij geen aandacht aan. Opgewekt stapte hij in de oude schicht en reed door de plassen het bergpad op. Mooi fris weertje. Precies waar ik behoefte aan heb, naar de zware lucht in de berg. Maar toch heeft hij me goed gedaan. Ik voel me een ander bommel, als men begrijpt wat ik bedoel. Aan het einde van het bergpad werd hij een gebogen gedaante gewaar, die zich tegen de gure wind in voortbewoog. Het was duidelijk dat de stakker het moeilijk had. Want zijn knieën knikten en hij liep zo krom... dat hij het naderende voertuig pas opmerkte toen het vlak bij hem was. Ah! Heer Olly remde kracht. Oh, oh, oh, oh, hebt u zich bezeerd? Wat dacht je, meneertje? Oh. Ik, arme oude man, ben aan het einde van mijn krachten. Oh. De levensadem die ik gekregen heb was van slechte kwaliteit. Eh. En de last der eeuwen drukt op me. Oh. Ik zeg, de last der eeuwen. Oh. Ik dacht dat het de ransel was die u draagt. Het had erger kunnen zijn. Door mijn tegenwoordigheid van geest heb ik een lelijke aanrijding kunnen voorkomen, zegt u nu zelf. Maar vallen is akelig, hoor. Ik weet wat het is om je niet lekker te voelen. Daar had ik zelf last van, maar door een bezoek aan die grot ben ik erg opgeknapt. Zodat ik nu de weg wel weer zal vinden. Welke grot, hm? Ik zeg, welke grot? Ja, ik versta u wel, hoor. Er uh, uh, was een grot, heel gewoon, uh, een gat in de bergen. U weet wel. Zeg mij waar die grot is. Die grot zoek ik. Die is net wat een zwakke oude man nodig heeft voor zijn levensadem. Zeg me waar die is, dan zal ik jou de weg wijzen. Dat uh, is uh, gemakkelijk. Deze weg af en uh, dan is het de eerste aan uw uh, uh, linkerhand. Uh, uh, maar het ruikt er niet vis door de grookwolken en de walmen. En de bewoners eten aangebrand voedsel. Een vreemde oude heer. Hij heeft zelfs vergeten mij de weg te wijzen. Maar ja, dat zal de leeftijd wel zijn. Holkes pas liep de weg af die heer Bommel hem gewezen had. En zodoende vond hij zonder moeite de godopening. Daar bleef hij staan om de lucht op te sluiven. De tranenmondsbelonk, die geeft nieuwe kracht... Met die woorden richtte hij zich op... en zoog zo diep als hij kon de dampen op... die uit de duisternis naar buiten dreven. Dat is nu precies wat een onderkomen oude man nodig heeft. Ik heb mijn doel bereikt... maar nu moet ik genoeg krachten opdoen... om het hoofd te bieden aan de tegenstand. Ik zeg, de tegenstand die ik hier zal ontmoeten. De komst van Hokus bleef niet onopgemerkt... Want achter de druipstenen sloegen de bewoners van deze vreemde ruimte hem gade. Maar het licht van zijn lamp was zo scherp... ...dat ze hem niet durfden naderen. Er was dan ook niemand te zien toen hij bleef staan voor de opening die heer Bommel ook al had opgewerkt. Er kronkelde nog steeds ruikende dampen uit, maar die schrikte de bedaagde bezoeker niet af. Integendeel, Hier is het dan. Hier is de bron die in de oude boeken staat aangegeven. Hier is de wademzwalm. Daarmee verdween hij in de opening... en zijn lamp wierp vreemde schaduwen langs de wanden naar buiten. Nu kwamen van alle kanten de godbewoners uit de duisternis tevoorschijn schuivelen. Maar voor het gat scholden ze samen zonder naar binnen te durven gaan. Geen wonder... De grijzaard bood een dreigende aanblik. Zijn vreugde werd opgewekt door een reusachtige zwam die in het midden van het hol stond, omringd door menig menigte kleinere. Het bolle gewas puffte van tijd tot tijd wolken uit en verspreidde daardoor de vreemde geur die heer Bommel ook al had opgemerkt. De bademzwam, waden. Zuivere waden. Ha, ah, dit is wat ik zo lang gezocht heb. Geen arme oude man meer, maar magister Hokespas die de wereld in zijn hand houdt. ha. Ah, ah, ah, ah. ik zeg in zijn hand. Wat? Vreemde mag daar niet. Moet daaruit. Slecht voor tranen. Weg! De barboos op je pad. Ik zal jullie kalkoneren. Weg. Nee, dat was genoeg voor de kleine godbewoners. In de duisternis schemerde wat beweging en toen was alles verlaten. Rust moet ik hebben. Volslagen rust. Geen sukkels en rampels die mij de kunst afkijken. Geen bergbouters die mijn kostelijke wadem gebruiken. Afsluiten zal ik dit hol. Ik zeg, afsluiten. Wadem, wadem, Hij begon met zijn staf bogen door de lucht te beschrijven En begeleidde deze werkzaamheid met een schril gezang Dat de rotsen dit splijten. Uit de zoldering boven de ingang Maakte zich een groot aantal stenen los Die donderend neerstortten en zich tot een zware muur opstapelde. Veilig. Afgesloten van de tegenstand. Ha, ha, ha, ha. nu is dit klimaat van mij. Alleen van mij. Als een feniks zal ik hieruit tevoorschijn komen en het leven op de bovenaarde veranderen. Maar ik ben rechtvaardig. De sukkelaar die met pad naar dit oord gewezen heeft... zal ook zijn weg wel vinden. Daar zorg ik voor. Heer Bommel merkte nog niet direct iets van die belofte. Integendeel, hij was lelijk verdwaald En hoewel hij over zijn stuur ging om beter te kunnen kijken... zag hij geen enkel bekend punt. Heb ik daarvoor nu nieuwe krachten op gedaan... Ik gebruik ze voor gezoek en dat is de schat van die ongemanierde reiziger. Die ik geholpen heb zonder dat hij mij de weg heeft gewezen. Vergeten natuurlijk, dat is de ouderdom. Maar ik zit er maar mee. De schemering begon intussen te vallen. En heer Olly's ontstemming groeide toen de weg overging in een onbegaan bergweidje dat stijl naar boven voerde. Maar omdat er op de toppen wegwijzer zichtbaar was... ...reed hij hobbelend voort totdat de motor door vermoeidheid Zwart Zwartgallig steeg hij uit. Maar toen hij in het dal onder zich keek... ...zag hij dat zijn verrassend enige heuvels verderop het slot Donnelstein liggen. Dat is een mirakel. Wie had nu kunnen denken dat ik zo dicht bij huis was... Maar het komt natuurlijk omdat onderaardse grotten soms anders lopen dan men aan de oppervlakte denkt. Nu snel naar huis, dat is ook prettiger voor Joost. Die wil nu eenmaal graag weten hoe laat hij kan opdienen. Terwijl ik eigenlijk wel honger heb. En ook aan anderen denk. Dat laatste deed niet iedereen. Aan de kant van de weg. ...was bijvoorbeeld professor Prelewitskowski nog druk bezig... ...zonder aan de werkuren van zijn assistent Alexander Pieps te denken. Geeft u vooral acht voor de aanwijzer, meneer Pieps. Ik zal de afstelling nog een weinig verfeinigen, ...maar de pijl is ja schon in beweging. Wij treffen hier een ader, dat is klaar. Ja, dat zie ik. Maar als we morgenochtend nu eens verder gingen... ...zo'n ader loopt Op. tenslotte niet. Verspaar mij uw drolligheid... Hier heb ik iets roodaders, een voortader van beutenordentelijke elementen. Ja. deze kleurenshal is twee minifarmen opgelopen, dat zo op een ader van Liquidum Zarynx hinweisen kunnen. Merkt u zich daar meneer Pips? Zarynx, een beutenordentelijke nuttige vloedigheid, die alleen met krappe en mut vindbaar is. Wat wij thans benodigen is een richtige boorinwilliging van de behorde. Ja, ja, de overheid. Maar die is nu gesloten. Is er nog geen tijd om naar huis te gaan? Het wordt al donker. Ha, heer Olly. Ah. Ik ben blij dat u weer thuis bent. Joost vertelde me dat u zich niet zo goed voelt en dat u uh. eigenlijk niet alleen mag rijden. Oh. Waarom hebt u mij niet gevraagd om mee te gaan? Ja, dat uh, was ik even vergeten. Ja, daar gaat het nu juist om. Dat vergeten is gevaarlijk. Tut, tut. Ik was alleen maar een beetje de weg kwijt... omdat ik me wat uh, dof in het hoofd voelde. Mm -hmm. Maar mijn scherp verstand heeft me daaroverheen geholpen... na een bezoek aan een vrolijke familie in de bergen. Oh. Uh, het was weer niet helemaal fris, maar wel erg opgewekt. Ja, ja, maar... uh, en dat is waar ik behoefte aan heb. In plaats van aan bedilling, als je begrijpt wat ik bedoel. De Zwarte Bergen is een rare streek, waaruit heel wat lieden nooit meer teruggekomen zijn. Hmm. U hebt nu geluk gehad, maar... Geluk? Heb je dan helemaal geen oog voor het doorzicht van een oudere bij het vinden van een weg, die niet bestaat? Hmm? Noem je dat geluk? Geen wonder dat het slecht gaat met de wereld, zoals men kan lezen in de kranten, die ik niet lees, omdat ze me bedrukken. Zeg nu zelf, ik ben blij dat het weer beter gaat met hier Olivier... Hij was wel rustig toen hij aan niets doen leed, als ik zo vrijmoedig mag zijn, maar aan de andere kant was het zorgelijk, zodat ik hoop dat hij nog niet ineens te veel hooi op de vork neemt, in plaats van spaghetti. De vrees van de trouwe knecht was terecht, want de woorden van heer Bommel begonnen trager te worden, terwijl hij de meelslierte steeds vreugdelozer om zijn vork wikkelde. Eet jij maar rustig door, jonge vriend. Hm? Voor jou is het goed... Je moet er nog van groeien. Nou, ik, voor mij, ga nu naar bed, hm. want ik ben een beetje moe, na al die frisse lucht, oh. die misschien toch het uiterste van mijn kerenkrachten gevraagd heeft. Oh. Bij het ontbijt, de volgende morgen, kwam Joost gewoon te getrouw vragen of heer Olly nog een schepje pap wilde hebben, maar hij zag dat het eerste bord nog niet eens leeg was. Smaakt het niet? Uh, ik, ik heb niet zo'n eetlust. Ik ben bang dat ik weer ingestort ben, oh. zodat ik maar een uh, wandeling in de frisse natuur zou gaan maken, zoals de dokter mij voorschreef. Dat heeft me tenslotte gisteren ook goed gedaan... Heer Bommel voegde de daad bij het woord en nadat hij zich in zijn sjaal gewikkeld had, stapte hij met trage pas de natuur in. Een poosje liep hij zonder gedachten voort, uh. totdat hij aan de zuidkant van zijn heuvel enige figuren gewaar werd die uh. daar met een apparaat bezig waren. Oh, dat is professor hij? Die heeft daar een machine op mijn land gebouwd zonder mijn toestemming, zodat men kan zien hoe er met de vermoeidheid van ouderen wordt omgesprongen. Geërgerd haaste hij zich naar de bij. Maar professor Prelewitskowski trok zich niet veel van zijn ontstemming aan. Het maakt ja niets meer uit. Het was een gewoonlijke onderzoeking. Maar gisteravond hebben wij hier een stroom of ader vaststellen gekund die ons denken deed aan dezelfde tsaring. Oh, okay. Wij waren wetenschappelijk zeer vergenoegd, nietwaar, meneer pips, Tans zijn wij toch in zwarte droefheid afgestort. De behoorde heeft geen geld voor een richtige boorinzetting. Wij zullen ons al voortmaken. Ach, De wetenschap leidt het eerst wanneer men zuinigen gaat. Een, een ader? Loopt hier een ader door de grond? Ik hoop dat het geen slagader is. De dokter heeft me gewaarschuwd voor spanningen in, in verband met mijn doorstroming. Hou met dit doorstroming. Het handelt zich om een zaringsader. Zeg ik oh. toch, klaar? Ja, ja, ja. En die Zaring ist gefahrlos. Die wird lehn ploffbar in Mengingen mit gewissen Zwalmenwadens. Und da bist du Uitzicht so niederig, dass man diese vernachladen kann. de Deut der Zaring ist dagegen, dass sie Atronen betrachtlich verreichert mit Zaring kan men gassen tot ongehoorde hoogten wassen laten. Een Naturenphänomen van beutenordentlijke kracht. Maar zo'n financiën kan ik mij deze boring vergeten? Ik begrijp er alles van. Geen financiën voor een krachtboring. Ja, ja. Ik bedoel, het is een schande dat de wetenschap niet meer steun krijgt. Toch, toch? Vooral als men juist kracht nodig heeft... ...omdat men op een laag pitje leeft... ...zodat men de frisse lucht in moet om niet vermoeid te raken. Maar dat is het. Daarom moest ik de natuur in. Om u te ontmoeten, bedoel ik... Want u boort naar Zanik met buitenordentelijke kracht. Weet u wat, ik zal uw boorinstelling betalen, dan steun ik de wetenschap en mezelf, als u bevolgen kunt. M maar dat is ja goed aardig, niet waar, meneer Piep? Nou, nou, het zit eraan. Diep onder de aarde hadden de vrolijke grotbewoners, die heer Bommel de vorige dag had aangetroffen, intussen hun opgewektheid verloren. Hoewel het vuur een prettige warmte verspreidde, zaten ze er uitgedoofd omheen. En in plaats van gezang klonken er nog slechts diepe zuchten door het gewelf. Ah, geen Wadem. Zwarte moet weg bij Wademzwalm. Hoe? Kan niet. Kunnen niets vinden om Zwarte weg te krijgen. ...kunnen niet denken, hebben geen waarde. Oh. De zwarte waar ze het over hadden... ...was natuurlijk Hokus Pas... ...die de zijwand van de spelonk had afgesloten... ...om de reusachtige zwam voor zichzelf te hebben. Hij stond nu voor het vreemde groeisel... ...dat voortdurend wolken uitpufte. Dat is goed voor een oude man. Alle uitgedoofde krachten zullen weer tot leven komen... Ik voel mijn dorre spieren al zwellen. <grijg> nog even, nog een weekje, dan zullen mijn magische krachten hersteld zijn. En daarmee zal ik de aarde gaan hervormen. Ik zeg, nog een weekje, en dan zal iedereen merken wie Magister Hokus pas is. <grijg> Het prettige gevoel dat heer Bommel na zijn tochtje door de bergen had... was geheel verdwenen... zodat hij er opnieuw een gewoonte van maakte... om tobberig voor de haard te zitten. Eigenlijk moet ik naar buiten in de kou. Maar dit is toch rustiger. Vooral als men wil nadenken over wat men vergeten is. Ja, Joost, wat is er? Er is bezoek voor u, de burgemeester. Oh, heer Dekkerdak, bent u het neem me niet kwalijk dat ik hier zo zit, maar ik uh, beweeg me wel, hoor. Laatst zag ik nog iemand buiten die een ader aan de oppervlakte zag komen. Daar kom ik juist voor. Over die ader is al heel wat te doen geweest. Ja. Het kan heel belangrijk zijn voor de landbouw. Oh. Maar we hebben geen geld om hem aan te boren. Bezuiniging is geboden, dat zal je begrijpen. Ja, ja. En Daarom is het mooi van je om de gemeente een boormachine aan te bieden. Werkelijk prachtig, vooral in deze tijd. Boormachine? Oh, de, nu herinner ik het me. U bedoelt, uh, professor... Uh, hoe heet die? Die had vloedigheid ontdekt. Uh, die grond ordentelijk maakt, als u begrijpt wat ik bedoel. Juist. En het is drommelsmooi. Ja. De toren is al besteld. En morgen kan hij in gebruik worden genomen. Dat moet jij doen. Oh. We zullen hem bommelboer noemen. Weet je wat? Ik zal je voordragen als erelid van de kleine club. Wat zeg je daarvan? <laughs> Bommel was zo opgeleefd dat hij zich de volgende morgen opgewekt naar het terrein begaf waar de geleerden hun ontdekking hadden gedaan. En Tontoos ging met hem mee. Oh, daar staat de boortoren al. Ja, vlug werk hoor. Oh, ja. Ja, wat voor soort ader heeft de professor eigenlijk ontdekt? Waar dient hij voor? Voor uh, krachtige verenking. Ordelijk gewas door wetenschap bedoel ik. Zariks, zo gezegd. Huh? Maar je bent toch te jong om dat allemaal te begrijpen. Let straks maar goed op. Ik uh, moet nu uh, mijn hersens even bij mijn werk houden. Kom aan, Wommel. We kunnen beginnen. De professor hier zal je uitleggen wat je doen moet. En terwijl jij dan de machine in gebruik stelt, zal ik mijn toespraak nog even doornemen. Het is deze knop. Het is kans eenvoudig. U draait hem een weinig en hopla. Daar fangt de boorinzetting te werken aan. Hopla. Juist, ja. ja. Maar uh, hoe, uh, ik bedoel, uh, hoe moet ik draaien? Ik, ik weet natuurlijk wel hoe zo'n ding werkt, maar uh, dit model heb ik nog nooit bespeeld. Het is niet zo zwaar. Hmm. Men kan de knop heen en weer roeren ah. Nu staat hij in de ruststand, ja. maar danevens kunt u zich in een becijfering aanmerken. U draait ja. naar rechts, maar u geeft acht ja. dat u hem niet voorbij in vijf passeren laat. Ganz in vorder Acht. Gans eenvoudig. Oh, nee, nee. I-5. Dat, dat zeg ik u toch. Gans klaar. Uh, niet voorbij. I-5 passeren. I-5? Ja, I-5. De aanvang des boogens moet zorgzaam en voorzichtig schieten. Ja, tuur. Men weet ja niet wat zich nee, daaronder nee, nee, bevindt. In een sprok of klover zou de loop des aardes bereits kunnen anderen. Verstaat u wel? Ja, ik versta het heel goed. Alleen... Begrijp ik het niet helemaal. Er staan hier allemaal lettertjes. Geeft u vooral acht. De aarde moet afgetast en feinlijk benaderd worden. Vooruit, bommel. Stel de bommelboer in werking. Ja. Ik ben klaar voor mijn toespraak. Uh, het was een uh, i. Dat herinner ik me heel goed. Er was nu een drie of een acht. Ach, zo erg komt het er niet op aan als het ding nu maar werkt. Zodat ik in stilte veel goeds heb gedaan. Jolie. Hey, het, het was een vijf. Maar het was reeds te laat. heer Bobbel draaide de klok naar I8 en keek vol trots naar het torentje, waarin een aanzwellend gezoem hoorbaar werd. Er kwam een grijze walm uit. En terwijl de toeschouwers in gejuich uitpasten, begon de boer te draaien. Hemel, tandenpieda! De achterstand genoten! Wat wij dans voor zien is het werk van een rommeldammer die het hart op de rechte plaats heeft. De rechte plaats heeft. Door hem kan het wetenschappelijk werk van professor Vrieskoski voortvang vinden. Op dat werk kom ik later terug. Maar hier wil ik de stad genoeg eren die dit mogelijk heeft gemaakt. Niemand anders dan Bolivia. Argus, van de Rommeldamse krant, u weet wel. En Een ogenblikje, burgemeester. Even een kiekje met die metaalrest op de achtergrond. Wij houden de lezers van. En waarom wilde u bommel eren? Ja, dat zie je toch. Maak maar een plaatje van de puinhoop en laat mij met rust. De lust om te eren is mij vergaan. De verslaggever had voldoende kiekjes van de ramp genomen... en daarom verdween hij nu maar naar de krant om die te gaan ontwikkelen. Het begon stil te worden op de vreugdeloze plek, want ook de toeschouwers waren afgedropen... En de enigen die er nog verwijlden waren professor Priwiskowski, heer Bommel en Tom Poes. Hebt u zich pijn gedaan, heer Olly? Oh, het, het was de val. Lelijk gevallen, bedoel ik. Oh, oh, oh. U, u had me moeten waarschuwen, professor. Ik wist Wat? niet dat die boor op scherp stond, zodat hij in de lucht gevlogen is. Die boor kan niet vliegen. Hij is gewelddadigd geworden door dolzinnig knoppen draaien. Oh dat... Dat draai je? Ja, ja, ja. Ja, ja. Kleine vergissing. Die iedereen kan overkomen, zegt u nu zelf. Maar ik uh, zal het goed maken en meteen een nieuwe bestellen... omdat geld geen rol speelt wanneer men uh, de wetenschap dient. En bovendien was het ding verzekerd door heer Dorknoper... die daar heel scherp in is. Het was natuurlijk mooi van heel Olly om meteen een nieuwe boormachine te bestellen... ...maar toch liet het gebeurde een vervelende nasmaak bij hem achter. De volgende morgen begaf hij zich dan ook bedrukt opnieuw naar het toneel van zijn vergissing. Alles goed en wel. De fout kan gemakkelijk hersteld worden. Maar ik ben bang dat ik een figuur geslagen heb. Dat voel ik heel fijn aan. Tom Poes heeft me in de war gemaakt. Daardoor kwam het. Of zou mijn geheugen toch niet zo goed zijn... Ik zal maar geen koffie bij Dobbeltje gaan gebruiken, terwijl ik aan het bejagen ben. Ook al is de eenzaamheid moeilijk te dragen als mijn ouder wordt. Hier was het. Maar, terwijl het gisteren allemaal prettig was, is het nu koud en somber. Net als mijn innerlijk. Dit is allemaal heel slecht in mijn omstandigheden. En de dokter zou het nooit goedkeuren. Trouwens, het ruikt hier. muff. Die lucht herken ik. Heb ik vroeger eens geroken? Ik weet niet precies meer waar, maar het was een heel vrolijke familie die mij erg heeft opgeknapt. Het is de damp die daar uit de grond komt die zo ruikt. Oh, weldadig. Geneeskrachtig bedoel ik. Hij ademde zo diep dat zijn tenen begonnen te tintelen en hij trek een dotteltjes koffie kreeg. Dotteltjes koffie? Juffrouw Doddel had die toevallig net gezet, maar door het lezen van de krant kon ze er niet van genieten. En toen ze Tom Poes zag passeren, snelde ze naar buiten om lucht aan haar ergernis te geven. Het is toch schandelijk wat ze tegenwoordig durven schrijven en met een plaatje erbij nog wel. De brommelboer is een mislukking zoals te verwachten was met deze omstreden figuur, staat eronder. Het is schandelijk. Mm -hmm. Het was vervelend, ja. Ja. M maar die dokter heeft gezegd dat het de leeftijd was. En ik ben bang dat hij gelijk heeft. Hé, hey Olly is de laatste tijd nogal suf. Oh, hoe durf je, schaam je je niet? Is dat vriendschap om kwaad te spreken achter de rug van iemand die alles kan? Maar het is waar. Kom, kom. kom. Oh. Wat is dat nu? De... Ruzie, terwijl de zon achter de wolken schijnt. Ja? De natuur bezig is zich te verjongen. Voel je niet toch? Alles is toch prettig? Er is toch niets waar men zich over op moet winden? Ja, nou... Gelukkig dat hij er zo over denkt. Ik dacht... Die krant, ze schrijven lelijk over je, Olly. En deze lummel... De kranten worden steeds narger. Laat ze toch. Ik voor mij trek me er niets van aan, hoor. Er is geen enkele reden voor. Frisse lucht ademen is beter. Daar knapt men wel op, zoals de dokter al zei. Ja. De jonge vriend is wat neerslachtig. Het komt van de winter, denk ik. Ja. Daar kunnen sommigen niet tegen. Jij bent te goed, Olly. Je moet oppassen met hem. Hij is hmm? geen echte vriend. Stel je voor, hij wil te beweren dat je oud wordt. Jij, die de levenslust zelf bent. Maar kom toch binnen, ik heb net de koffie klaar. Toch had ik gelijk. Hey, Olly is de laatste tijd slaperig en suf. Maar het is vreemd dat hij van het ene uiterste in het andere valt. Daar moet iets achter zitten. Maar wat? Oh. Ja. Oh, daar had ik nu net behoefte aan. Zo'n kopje na een ferme wandeling door de dreven. Koffie houdt de geest helder, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Vooral als u ze maakt, mevrouw. Ballert, zeg toch toppeltje. Hoe oh, graag... Doddeltje. En wat Tom Poes betreft, hij is nog jong, moet u denken. Mm -hmm. Dan is het leven soms moeilijk. Als rijp heer met onderscheidingsvermogen... ziet men soms heel helder hoe donker het is... zodat men dan gaat zitten broeden voor de hart. Maar door de ervaring weet men dat frisse lucht wonderen doet. Daardoor wordt alles lichter, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat kan je net toch mooi zeggen. Hm. Professor Prilowitskovski zat die morgen voor de apparatuur in zijn laboratorium... zonder de echte lust te vinden om aan het werk te gaan. Daar heeft de Bommel weerom een boorinrichting besteld. Goed aardig kan men dat noemen. Nou, het zit er aan? Het is schande dat hij zo zoibel is. Het was ja een dolle rampenspoed toen hij gisteren de ganze boorinstelling vliegen liet. Ja, dat krijgt men wanneer men niet op tijd zijn werk aan jongeren overlaat. Zulke verkalkte lui zouden eigenlijk mijn pensioen moeten. Dat is ja narenspraak in het ongevonden. Die Bommel heeft heel gewoonlijk in een fobie door te veel luisteren naar jonge leerkoppen. Merkte ze dat aan? En ik gevoel het als mijn plicht om de schlokker te helpen, nu hij mij zo duchtig helpt. Oude sokken steunen elkaar. Daarom is de wereld zo aan het vergaan. Vroeger zou ik een protestactie begonnen zijn... ...maar nu denk ik wel eens dat ik eigenlijk... ...geriatrie had moeten studeren. Hallo. Bill Wiskowski hier. Spreek ik met Cholera Goed, het gaat om de... ...geestigheid des bommels. Kunt u niet eens... ...taktvolle en onvermerkte... ...wetenschappelijke aandachtsblik... ...op hem werpen? Het is een jammer... ...dat zo'n grote Gist ...verkrankt. Voordat hij van huis ging, had heer Olly aan Joost gevraagd om de oude schicht een goede beurt te geven. Dat was geen aantrekkelijke opdracht, want daar woei een gure wind en het water was koud. Het dient trouwens nergens voor. Straks gaat het regenen en dan vermoddert de wagen voordat men het weet. Het is heel betreurenswaardig als ik zo afstrand mag wezen. Op dat moment werd hij het geratel van het oude fietsgewaar en toen hij omkeek... ...zag hij dokter Anders Zielknijper maderen. Goeiedag. Is de heer Bommel thuis? Ik, eh, ik hoorde dat hij zich niet wel voelt. En ik dacht... ...een praatje met een oude kennis zal hem goed doen. Ik ben zo vrij dat te betwijfelen. Oh. Heer Olivier gaat zien door ogen achteruit... ...en praatjes maakt hij niet meer... ...behalve over zijn auto. Ach, oh. is een hele verantwoordelijkheid voor mij. Dat ziet u... Ja. Ja, ja. Ten slotte ben ik niet aangenomen om een patiënt op me te nemen. Maar ja, soms heb ik wel het medelijden, mm -hmm. hij is geheel apathiek. En lust zelfs geen eten meer met uw goedvinden. Oh. Het is zwarte gal, als u mij vraagt. Uh, het zit dieper. Het zou kunnen duiden op angstgevoelens voor de oude dag. Uh, gepaard aan eenzaamheid. Een gedepresseerd geestesleven. Ik zie dat vaker in mijn praktijk. En... Gebrek aan inklus... Is inclusie, het je, is... Klaar, Joost? Ik heb trekken. Oh, en kijk, we hebben visite. Leuk u ja. te zien als u niet zielkundig nee. bezig bent. Dat werkt altijd zo neerdrukkend ja. dat men er wat van krijgt, als u begrijpt wat ik bedoel. Ah. En het is aardig dat je de schicht een beurt geeft, Joost. Heb je de binnenkant niet vergeten? As op de zitting is zo stoffig, hè? En ik houd van netheid, dat weet je. Met die woorden opende heer Olly het portier om zich op de hoogte te stellen... Dat had onverwachte gevolgen, want door de afleiding had de bediende de richting van de spuit niet goed in de hand gehouden... ...zodat de wagen heel wat water binnen had gekregen. Oh, dat had nou niet gehoeven, Joost. Je hebt het een beetje slordig gedaan. Maar ja, dat zal de leeftijd zijn. Dan wordt men wel eens verstrooid, heb ik ergens gelezen. Oh, trek het je niet aan. Je bedoelde het goed en daar gaat het om. Wat u, heer Zielknijper? Oh, kunt u mij doorverbinden met professor Flits? Ja, dat is toch de orde. U bent het zelf. Mm -hmm. nou, ik heb de heer Bommel opgezocht, zoals we hadden afgesproken. Onopvallend heb ik hem een poosje gade geslagen, maar naar mijn mm. mening is er niets met hem aan de hand. Nee, geen sprake van juist, een... ja. Geen sprake van een geest. Nou, Dat wilde ik juist zeggen. Uh -huh. Geheel normaal, volgens mij zeer levenslustig en fris. Het uh, moet een tijdelijke inzinking geweest zijn. Ik zie dat vaker in mijn praktijk. Als dokter Anders Zielknijper heer Olly de volgende morgen had zien lopen... zou hij hebben getwijfeld. De gisteren nog zo opgewekte heer bewoog zich nu lusteloos door het winterse landschap... en sprak mompelend tot zichzelf. Zou ik aan tijdelijke inzinkingen leiden? Toen ik vanmorgen opstond was het er weer... Dat doffe gevoel bedoel ik. Of misschien heb ik kou gevat door de waterspoeling uit de oude... Hoe heet die? Maar gelukkig weet ik nu wat het tegen helpt. Ik herinner me nog heel goed waar het was. Hij slofte voort... totdat hij de plek gevonden had waar de boortoren gestaan had. Een glimlach plooide zijn vermoeide trekken... toen hij op het verwrongen metaal ging zitten... en de dampen begon op te snuiven... die daar uit het gat in de grond opstegen... Dit is het. Frisse lucht. Ik voel me gemoed opklaren, bedoel ik. <lacht> Intussen begon magister Hokus pas het minder naar zijn zin te krijgen. Onrustig ijsbeerde hij door de kleine ruimte die hij in de tranen had afgesloten en keek loerend om zich heen. Het bevalt me niet. De zwalm puft en toch is de sfeer dun. De lading is niet meer wat die geweest is. Wie berooft een oude stakker van zijn wadem? Niet die klap met ze hiernaast. Die zijn te bot om lucht te ruiken. Maar hè, ik heb gisteren een schok in het gesteente gevoeld. Er moet er ergens een lek ontstaan zijn. Kijk maar hoe de wadem omhoog trekt. Waar is dat gat? Stommelend tussen de rotsblokken begon hij te zoeken. Maar de dwergen in de spelonk naast hem merkten niets van zijn moeilijkheden. Toch waren ze minder bot dan de grijzaak meende, want ze hadden nog steeds niet in de veranderde toestand berust. Er blijft slechte lucht hier. Suf, geen wadem. Grot is niet goed meer. Waarom? maar Suf, kunnen beter naar buiten gaan. Misschien is lucht daar beter. Goed gezegd. ...is er ook lichter. Misschien vinden we een andere wademgrot. Hoeft niet, als de maar trademontade is. Omdat Tompoes niet gerust was over het gedrag van heer Bommel... ...zocht hij Joorst op. U haalt me de woorden uit de mond. Als ik me zo mag uitdrukken. Hm. ...van het ene uiterst in het andere, net als u zegt. Mm -hmm. Laat de minestrone, seigneur, isolé staan omdat hij geen trek heeft... Oh. ...en dat terwijl ik er mijn uiterste zorg aan besteed heb... ...met venkel en prei, wanneer u mij toestaat. Mm -hmm. En als hij dan later van een uitputtende wandeling terugkomt... ...roept hij om het spot. Nou, vraag ik u. Hmm. Na een wandeling, hè? Daar zegt u het. Het valt me op dat hij altijd uitgaat als hij een inzinking heeft... Mm -hmm. ...en dan opgewekt thuiskomt. Houdt u mij ten goede? Maar zou je ergens aan verslaafd zijn? Ik zal hem in de gaten houden. Ten slotte heeft de dokter dat ook voorgeschreven. Heer Olly had op dat moment geen behoefte aan begeleiding. Hij zat ver genoeg naast het dampende heuveltje... ...en keek naar de figuren die achter hem de bodem onderzochten. Het waren professor Prilewitskowski en zijn assistent... ...die een andere plek voor de boortoren zochten... Ein langweiliger Sack. Nu ist meine Zahringsader von Standenpünkt geändert. Durch den Misslach des vorigen Mals, vermute ich, betrifft ja altijd einen Unbestandheitsfaktor. Wir müssen schnell versuchen, wir auf seine Sporte raken, meine Pip. Anders kann die neue Einstellung nicht geplatzt werden. Aber warum müssen wir uns so haasten? Ik zie het hele nut van die ader niet zo zitten. Die bodemverrijking van u wordt toch alleen maar gebruikt voor milieuverontreiniging en bewapening. Ik ken dat. Verzwaagt u zich? U bent in er witte niets. De nut des zagingstromers is ja, dat hij grond verrijkt en groeien laat. De energie wordt niet bestemd voor wapenen en ontreinigen, maar is dienstig voor wassen. Sondern een we wetenschappelijke ingrip zal in een jaarhonderd ganz de adelsbodem overgewoekerd zijn door de steenkanker. Wat is dan schöner dan verrijkt rood roodraaf? Overal zal men de hun groeien laten, hoog. Middels de energievloedigheid die ik bekomen zal, rupt u zich dat in uw hoog, meneer Pip. Ik zie het al mooi, hoor. Huizenhoog gras. Geknoei met de natuur uit de oude school, noem ik dat. Men zou dit soort onderzoek aan jongeren moeten overlaten. Die weten wat er eigenlijk ja. aan het gebeuren is. De wereld heeft andere dingen nodig. Pachal. en wat bloedigt de wereld? Welvaart, vooruitgang, voedsel. En is er gras? Geen voeding? Of corn? En getijden? Kom, kom, heren. Wat? Dat gekibbel is niet ah. leuk. Luister, liever, maar. ja. het ja. van de wind. Wat is dat voor een kwatsch? Wij maken wetenschappelijke arbeid en geen kibbel. Het is geen kwaads. Hier kunt u frisse lucht opstuiven. Van hieruit kunt u zien hoe mooi en vrolijk de wereld is. Bon, wat kan de bommel menen? Zo'n bemerking is ja maardinnig. Maar omdat dokter Anne Zielkrijper had vastgesteld dat heel Orie geheel normaal was, hm. zette de geleerde zijn bril recht. ...en liep naar het heuveltje, gevolgd door zijn assistent. De wereld geeft hier niets moois. U zit hier tussen de verschutterde boorinstellingsresten... ...waar mijn ader geschadigd geworden is. Ik benodig de ader en geen frisse lucht. Door mijn eigen boring heb ik een heel ander soort ader blootgelegd. Geen stroom, maar een luchtje. Kijk maar, daar komen dampen uit de grond. En met die woorden wees hij op Alexander Pieps, die aandachtig stond te sluiven. Door wetenschappelijke nieuwsgierigheid gedreven, trad de hoogleraar op het heuveltje toe. Gras! Goed ruiken, prof. <laughs> Dit is wat anders dan groot gras. Oh, dat is ja zonder baal. Hier ontkomt een eigendommelijke gras aan de adelsbodem. Het is klaar dat door de boms der bronstelling in een heilzame aardgas aangebouwd geworden is. Dat kan je een schöne koelort geven waar men heilsbaden genieten kan. Een, een, een badesort voor geestelijke opknapping. Ja, maar het, het is geen badesort, het is een gasbron. Een bommelbron tegen olinatie. Plotseling versta ik wat de heer Pips bedoelde. Wie komen zich om grote rassen... wanneer men zich met kleine rassen vergenoegen kan? <laughs> Heel goed. Ik wist niet dat je dat in je had, ouwe. <hijen> ha, men heeft veel meer in, dan men weet. En in, in een hoer komt dat alles terug. <hijen> Het besturen van de stad is geen lolletje doorknopen vandaag de dag. Bezuinigen? Dat is dringend geboden burgemeester. Geen gelden voor een nieuw gemeentehuis. En toelagen voor gezang in vermaakopera's zijn uit de boze. Ook vrees ik dat het aannemen van overheidspersoneel teruggebracht moet worden. Met een bezwaard gemoed, burgemeester. Er is dringend tekort aan ambtenaren. Maar de feiten zijn er en daar zitten we mee. Mevrouw, uh, onschuldig de stoornis, maar ik ga zo weer heen. Geld is het enige wat ik vragen kom. Geld voor de bouw in de Kuurort met heilsbaden. Geen sprake van. We zitten met grote zorgen. Ja, dat is het ja net. Kommernis en zwaarigheden. Daarvoor zijn heilsbaden... ...derlozing. En ik heb mij daar... ...badesgassen aangeboord... ...die in de wetenschap... ...gans onbekend zijn. Wederom hebben de Psyfactoren... ...zegen gevierd, mijn heilschappen. Oh, dat nog. Ja. Dus de klop is een In geslagen. Inderdaad. Es ist mir plötzlich klar in den Kopf geworden. Durch der Opademen des Heils rasses uit der Rundersboden, da sieht man der ganze Wereld in der schönes Rein der Wirklichkeit, Da verzwindende Nissen. Kommt ihr mit mir, bitte Kuh. Da soll ich euch überzeugen von der Notwendigkeit, da ein Kuhort aufzustellen. Kommt ihr doch mit! Aardig, zou ik zeggen. Wat ligt in het hoofd, maar toch uh, heel aardig. Zo is het ja net. Ik zou zelfs zeggen, buiten ordentelijk aardig. <laughs> ik weet niet wat hier aardig aan is. Het riekt muff. Het lijkt mij een soort bodemgas toe, als u mij vraagt. Ik vraag je niks. Het is oh. geen bodemgas, maar ik ga zo voort in een monster nemen... om het wetenschappelijk te proeven. Tom Poes zat aan de kant van de weg op een graspriet te kouwen... toen heer Bommel opgewekt huiswaarts keerde. Hallo, jonge vriend. Of zit je daar nog steeds te mokken omdat Doddeltje gisteren boos op je was? Ze bedoelde het goed, hoor. Zij weet waar de wijsheid is... en dat is bij een heer die zomaar een badesbron aanboord. Beter gassen dan grassen. Beter kleine grassen dan grote gassen, bedoel ik. <lacht> dat was een grapje... De professor heeft er smakelijk om gelachen als heren onder elkaar. Maar jij hebt geen gevoel voor humor, ik. Uh, tot de volgende keer dan maar. Hmm. Het is helemaal mis met de heer Bommel. Er is iets aan de hand dat ik niet snap. Het is begonnen na zijn bergtochtje en het, het wordt steeds erger. Ik ben bang dat hij weer met iets bezig is waar narigheid van kan komen. Natuurlijk is het beter dan zijn somberheid, maar dit is een beetje te veel van het goede. Hoe kan ik hem weer gewoon krijgen? Ah, jonge heer Poes. Weet jij soms iets van dat vergiftigde aardgas... dat een eind verderop zonder vergunning uit de grond komt? Aardgas? Maar dat is toch nuttig? Of dit niet. Het is milieuvervuilend en schadelijk voor de bevolking. De burgemeester is er tijdens het onderzoek al door aangetast. Hij zit daar maar en overweegt onbezonnen maatregelen... zoals het bouwen van een kuuroord. En dat er wel eens zelfs geen geld is om ambtenaren aan te nemen... Het hoofd van het gemeentelaboratorium zal het gas onderzoeken. Maar ik ben bang dat de professor zelf aangeslagen is. Het is een toestand. De heer Dorknooper was niet de enige die zorgen had. In de grot onder de bergen zaten de holbewoners bedrukt bij elkaar... en bespraken hun moeilijkheden. Wordt hier steeds slechter. Zwarte maakt boze geluiden. Geen tranen moet is het hier muur? Beter toch. De wereld in te trekken. Daar is het ook slecht. Maar beter dan hier, waar zwarte, lillijke dingen gaat doen. Beter de wereld in te trekken. Nu de bewoners van de Trane aan hun uittocht begonnen, werd de stilte die gewoonlijk over de zwarte bergen hing, verbroken door het geschuifel van voetstappen en het gemompel van vele stemmen. Vooral in de smalle poerpas was het een drukte van belang, omdat zij hun oudste op de voet wilden volgen. Dat was te begrijpen. Hij was als zijn jeugd alles in de wereld geweest... als nar aan het hof van Graaf Mark. Is erg. Ik weet de weg naar grote wereld en zal die wijzen. Maar ben bang dat we moeten werken voor eten. Zwammen raken op en voor nieuwe moet betaald worden. Wereld is slecht. Goede waardentijden zijn voorbij. De oorzaak daarvan was gisteren Pas, zoals we weten... Maar die beleefde ook geen genoegen aan het opwekkende gas dat hij voor zichzelf gereserveerd had. Het ontsnapte ergens door de zoldering. Daarboven moet een tochtgat zijn. Bij Zazel, dat moet ik stoppen. Dat moet dicht, want anders zijn de goede tijden van een oude man voorbij. Ik zeg, dat moet ik stoppen voordat het te laat is. De heer Dikkerdak had dit tussen ferm aangepakt zodat er al spoedig een fraaie koepel verrees op de plaats waar eens de bommel doorgestaan had. De zuilen vertoonden enige afwijkingen en het gehele bouwwerkje maakte een tamelijk slordige indruk. Maar dat kwam omdat de bouwers al metselende onder de invloed van de heilzame gassen raakten. En aangezien de vele omstanders daar ook het genot van hadden, was de beambte doorknoper de enige die erover viel. Schandelijk, knoeiwerk. Dit gaat zo niet. En het ergste is nog dat mijn ambtenaren niet meer op hun werk komen... ...omdat ze liever hier zijn. Oh, trouwens. Wie moet dit allemaal betalen? Oh, de betaling komt wel terecht. Geld speelt geen rol voor een bommelkoerbal, zegt u nu zelf. Kijk u toch eens aan hoe blij die daktekkers daar staan te zingen. Ja, laat nu toch eens. Huh? Waarom neem je geen andere ambtenaren aan, doorkomen? En tenslotte heeft iedereen recht op ontspanning, zelfs beambten. De ambtenaar eerste klasse werd overvallen door een groot gevoel van eenzaamheid en er verliet droeviger terrein. Op datzelfde moment was Tom Poes op weg naar het stadslaboratorium... om te kijken of professor Prilewitskowski de samenstelling van het gas al onderzocht had. Hmm, Doorknoper zei nu wel dat die ook aangeslagen was, dacht hij, maar... Ten slotte is de prof een geleerde en de wetenschap gaat bij hem voor alles. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Toen hij binnenkwam stond professor Prilowitskowski een reageerbuisje te onderzoeken. Het was duidelijk dat de geleerde schik in zijn werk had. Hoi! Bloemlein bloemt in Oetjesstand Een bloemlein van de bladen Het verhoogte de vlam En weinig, meneer pips. Deze Broeksel is niet recht haar Daar komt de winter nader Oogistan, In Oetjesstand In uh, Oetjesstand Weet je kom... wel wat dat voor spul is? Ah, dat is alleen maar een vertaling De vers hm? is ja veel schöner in zijn eigen spraak Maar ja, wat wilt hm? u? Alle spraken zijn onwetenschappelijk Ik bedoel dat gras het gas uit de grond. <laughs> mm -hmm. dit, dit is een luchtverdichtering die ik in de wetenschap nog niet begegend heb. Maar, maar het is wichtiger het te snuiven dan het te vervloeien en uit te koken. Uh, verdooft u de gasbrenner toch maar, meneer piep? Wij doen hier mm. tijd die men aangename nutten kan. Zo spreken de vierbeijden reageerbuis met losse hand over de schouder... Hoopla. zodat hij tegen de muur uiteenspakt. Oh. En zijn assistent Pips gaf de brander een flinke trap... met het oogmerk de vlam te doven, zoals zijn opdracht was. Maar jammer genoeg was deze wijze van werken niet geheel wetenschappelijk. En de gevolgen bleven dan ook niet uit. Brand! kijk eens wat je gedaan hebt. Ja, mooi. Ik had eigenlijk even voor in moeten studeren. Water! Alles gaat eraan. Prachtig, Pro, wat, de apparatuur is toch Wellicht geeft de behoorde eindelijk de nieuwe, waarnaar ik zo lang gevraagd heb. Ik ga thans in de frisse Kom een frisse lucht Kom heen, meneer Pips, wij gaan de gas bij de bronnen studeren. De beide geleerden verlieten het pand, waaruit nu de vlammen naar buiten sloegen. En Tom Poes bleef alleen in de rookwolken achter. Hij haastte zich tussen het kletterende houtwerk door naar de telefoon om de brandweer te bellen. Maar het lukte hem niet om gehoord te krijgen. Oh, daar was ik al bang voor. Het zou me niet verbazen als de brandweerlieden ook naar de bron zijn om frisse lucht te scheppen. Oh, dat is eng. Het verbranden van het stadslaboratorium bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Maar niemand wist precies hoe het vuur ontstaan was. Hoofdredacteur Fant van de Rommeldamse Courant... nam de volgende morgen fronsend de pagina's door... om het fijne van de zaak te weten te komen. En toen dat niet lukte, ontbood hij zijn verslaggever Argus. Wat betekent dat? Een van de belangrijkste gebouwen in de stad is een prooi der Vlammen geworden. Een burg der wetenschap. En alles wat jij erover schrijft, is stadslab afgebrand. Naar verluidt is gisteren het stadslab afgebrand. Dat is alles. Is dat berichtgeving? Wat zijn de oorzaken? Welke bende zit erachter? Is er een geheime bom gaan lekken? Is er een proef uit aan het gelopen? Wat kan je geen beter verslag leveren? Oh, je wil. Maar ik heb wel wat leukers te doen. Je bent ontslagen. Maar het is erg. Een heel hoofdartikel over een kuurort cool van Bobo. Alsof dat belangrijk is, een hoofdartikel. En niets over de brand in een bouwwerk... waarin al vaak een Nobelprijs bijna is gewonnen. Zou daar een verband in zitten... Argus is toch een goede verslaggever en zijn houding is niet normaal. Nu lijkt het trouwens aan onderbezetting. Wat te doen? Ik ga zelf maar eens op onderzoek uit. De hoofdredacteur was niet de enige die erheen ging. Al van verre zag hij een verkeersstroom die zich in de richting van het nieuwe gebouwtje spoedde. En toen hij er dichterbij kwam, merkte hij tot zijn verbazing een menigte op die zich daar vertrapt. Ton zat aan de kant van de weg en zag hem passeren. Oh, die ook nog. Iedereen gaat naar heer Ollis lelijke tempeltje. Ik hoef er niet meer van te zien dan ik nu doe. En het is zeker dat de gassen die daar uit de grond komen niet deugen. Hoe komen we er weer af? Op dat moment werd hij gestoord door een groepje dwergen... ...dat langs een zijpaadje genaderd was. Weet jij de weg? Dat ligt eraan. Waar moeten jullie naartoe? Weet ik niet. Hebben geen wadem meer. Moeten nu werken voor eten. Wadem? Wat is dat? En waar komen jullie vandaan? Woon jullie in Berg. Daar was leven goed voor Wademvolk. Maar zwarte is gekomen en nu is het bruin geworden in Berg. Daarom moeten we de wereld in oh. en werken voor eten. Waar is hmm, werken? Het lijkt me het best om naar het arbeidsbureau te gaan in de stad. Naar de stad? Een raar stel van een wademvolk heb ik nog nooit gehoord. En wie is die zwarte... waar dat ventje het over had? Hm. Ik ben benieuwd... of het arbeidsbureau ze aan werk kan helpen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Daar had Tom Boes gelijk in. Vooral omdat het nuttige bureau... geheel verlaten was. Toen de ambtenaar Doorknover... en die morgen binnentrad... zette hij zijn tas neer... en keek ontstemd in de lege, donkere ruimte rond. Daar was ik al bang voor... Niemand komt meer op zijn werk. Zelfs gemeenteambtenaren niet. Men gaat liever de muffe gassen van het zogenaamde keuroord opsnuiven. Het is geheel tegen de reglementen. En intussen sta ik hier alleen, als ambtenaar eerste klasse. Aan wie moet ik het werk nu delegeren? Waar is werk? Dit is arbeidsbro. heb ik gelezen, maar zie geen werk. U zoekt werk? Moet werken voor eten... Zwammen raken op en wereld is slecht. Waar is werk? U treft het. Er is hier juist een vacature als voorlopig beambte op het arbeidsbureau. Kunt u lezen en schrijven? Hebt u getuigschriften? En bovenal, bent u punctueel? Ikzelf kan schrijven en lezen. A, B, C. Punctueel weet ik niet. En thuisschrift is weg. Wat was uw laatste betrekking... Naar, hele mooi, Hof van Graaf Mork, heb daar leren lezen, A, B, C, maar was niet veel wadem, beter in Tranenmondgrot. Juist, u bent aangenomen, in tijden als deze moet men zijn eisen niet te hoog stellen. Hierin staan de aangeboden posities, u moet dit keurig bijhouden, dat spreekt, maar nu moet ik u eerst even op de loonlijst plaatsen. Hoe is uw naam? Naam? hebben geen naam. Niet nodig in grot. Geen naam. Juist. Een ambtenaar heeft ook eigenlijk geen naam nodig. Misschien zelfs beter van niet, nu ik erover nadenk. Daarom zal ik u te boek stellen als A. Ambtenaar in voorlopige dienst. Uw vrienden hier kunt u dan in het boek opschrijven als B en C. Ze kunnen gaan solliciteren naar de aangeboden betrekkingen... En u gaat hier aan het werk. Mee geluk wensen. Het is te begrijpen dat hij er niet zo makkelijk afkwam. Mevrouw B wilde weten wat solliciteren was... en de heer A had al heel wat vragen over het werk dat er was opgedragen. Het liep dan ook al tegen de middag... toen de heer Dorknoper eindelijk het arbeidsbureau verliet. Wat een toestand. Dit wordt natuurlijk een jambool die de roep van ons ambtenaren geen goed zal doen. Maar de overheid kan niet rusten. Geen dag. En daarom moeten we roeien met de riemen die we hebben. Toen de heer Fant die middag weer op de krant kwam, was hij een heel andere hoofdredacteur geworden. Dat puurtje heeft me werkelijk opgeknapt. Het is natuurlijk jammer dat hier niemand meer zit te werken, want zo krijg ik mijn krant niet vol. Maar die jongens hebben gelijk dat ze ook liever frisse lucht happen dan hier de zenuwen te krijgen. En wat de krant betreft... Ta, misschien kunnen we een herdrukje maken van zes jaar geleden. Toen waren er ook onlusten in die buurt en een lekker ongeluk zat er zeker in. Hij begon in een oude legger te bladeren, maar daarmee was hij nog niet ver gekomen toen er twee ondermaatse bezoekers binnenkwamen. Kom op een arbeidspro, voor werken. Zoeken jullie werk? Ik wist het wel. Komt er... tijd, komt raad. Mevrouw hier kan ja. de kunst doen en meneer neemt het binnenland. Jullie ja. kunnen direct beginnen en denk eraan, uh -huh. ah, pakkende koppen is het halve werk. Wat is kunst? Dat weet niemand, je verzint maar wat. Binnenland, dat weet ik wel, maar pakkende koppen weet ik niet. Laat maar, laat maar, wat zou de hoofdredacteur dan wel doen? Nadat hij zijn nieuwe redactieleden hun plaats had gewezen, trok de heer Vans zijn handschoenen aan en daalde de trap af om naar de club te gaan. Op de stoep sloeg hem een kille regen in het gelaat. En dat zette een kleine domper op zijn stemming. Geen sterke redactie. Ik kan niet eens pakkende koppen maken. Wat moet de hoofdredacteur doen? En wie is dat? Dat ben ik? Dan moet ik dus toch weer zelf gaan zwoegen. En dat heb ik al genoeg gedaan in mijn jonge jaren. Nee, helemaal goed geregeld is dit nog niet. Ik moet een adjunct hebben. Met deze gedachte keek hij de straat af... En daar zag hij over het natte asfalt een druilerige figuurladeren... die een bord over de schouder droeg. Er was met ongeschoolde hand opgeschreven... wij eisen werk. En het is te begrijpen dat de hoofdredacteur een verraste uitroep slaakte. Ah, daar heb ik je. Werk, hè? Wat kun je zorgen? Je kan tenminste een pak aan de kop maken. Wij eisen werk. Weliswaar met een lange eigen speld, maar een knieshoor die daar in tijden als deze oplet. Ik neem je aan als mijn plaatsvervanger en je kan direct beginnen. Wat mal? Koppen maken kan ik wel. Met modder en draaien en zo. Maar het pakken moet ik nog leren. Zo hoor ik het graag. Dan heb jij mij een goeie. Aan de slag. En als er soms moeilijkheden zijn, ben ik te bereiken op de kleine club. Hoe heet je? Mames Wachtel. Toen Tom Poes de volgende morgen langs het huisje waar juffrouw Doddel liep... zag hij haar bij het hekje staan met een krant in de hand. Ik zag je aankomen en ik dacht... dat moet ik hem toch even laten zien... want hij praatte de vorige keer zo lelijk over Ollie, dacht ik. hier kan er wat van leren. Oh, nee. Hm? Hey, de foto van heer Bommel staat op zijn kop... Wat ziet die krant eruit? Dat is nu net iets voor jou. Let er op de kleinigheden ja. en de hoofdzaken niet zien. Je moet lezen wat er staat. Bomel is een grote romeldame. Zucht, beet, vat in kleine club. Mm -hmm. Z'n kurecht is ruisef, gwachtgehuk, beilkebuggesjiets. Zie je nu wel? Ja. Daar op de krant weten ze tenminste hoe belangrijk Olly is. Een grote rommeldammer, zeggen ja, ze. Ze begrijpen hem heel wat beter dan jij, dat zeg ik ervan. Misschien wel, maar ik begrijp die krant niet. Huh. Tom Poes liep haastig verder, want hij had geen zin om er nog langer over te praten. Het schijnt waar te zijn dat kranten tegenwoordig door robots in elkaar worden gezet. Knap hoor, maar zou er niemand zijn die hun werk nakijkt? Ik zal het toch eens aan Argus vragen als ik hem zie. Zijn weg voerde langs Bommelstein. En daar werd hij de bediende Joost gewaar... die verwezen uit het tuinpoortje leunde. De aandoening van de brave knecht valt te begrijpen... want de weg was op die plek overdekt met de afval... die een beschaafde huishouding pleegt af te scheiden. Wat is er gebeurd, Joost? De vuilnisdienst heeft hier zojuist zijn werk gedaan. Zijn werk? Ik heb de heren bezig gezien. Het was zeer betreurenswaardig. Hm? Men heeft hun zakken leeggeschud en daarna... En daarna in de wagen geworpen, zodat ik hier nu in mijn eigen vuil sta. Hè? Waar gaan we heen, vraag ik me af. Vreemd. Is er dan niemand die er toezicht op houdt? Niemand. En zodoende gaan we van kwaad tot erger. Zelfs de tv biedt geen verposing meer. Oh. En als de kranten er nog te lezen waren. Tja. Ik ben voornemens de heer op aan te dringen om zijn een beklag te doen. Hm. Maar dat zal niet meevallen wegens zijn uithuizigheid, die toeneemt. Oh. Ik ben heel benieuwd wat er van de wereld terecht zal komen. Ik vraag me af of er een verband bestaat tussen de kranten en de vuilnisdienst. Zeker. Men verpakt het een in het ander. Ik voor mij geef gelezen kranten altijd mee. Ja, maar... maar u ziet hoe men ze dan behandelt. Nee, dat bedoel ik niet. De slechte kwaliteit bedoel ik. En als dat nou alles was? Dit heb ik vanmorgen met de post gekregen. Een belastingbiljet. Dat u voor de aardigheid toch eens even moet inkijken. Mm -hmm. Als het niet te veel moeite is. Nee, ik ben aangeslagen voor 295 biljoen florijnen. Hm? Dat is de druppel die bij mij de emmer doet overlopen. Hm. Zoiets trek ik me erg aan, ik kan er niet tegen. Ja. Weliswaar was de heer Olivier zo goed mee aan te bieden om het bedrag zo lang voor te schieten. Maar dat komt uiteindelijk toch niet verder mee, wanneer ik zo astrant mag zijn. En ik kan u wel bezwaar aantekenen, maar daar gaan jaren in zitten, u kent dat. Hm. Nee, heer, voor mij is de aardigheid af... ...weet werkelijk niet waar ik naartoe moet. Dit is te gek. Zoveel fouten achter elkaar, daar, daar moet toch verband in zitten. Toen Tom Poes in de stad kwam, was het daar vreemd stil. En de enige bekende die hij ontmoette, was Wammes Waggel. Hallo, Wammes. Waarom is die hier zo'n saaie boel vandaag? <hierig> ik ben het <er> toch? <hierig> ja, nou ja. dan, en ik heb het reuze druk, hoor. Oh. Ik ben het onderhoofd van de krant... Ah, dat is dus de reden dat hij er zo uitziet. Weet jij hoe je een krant in elkaar moet zetten? Natuurlijk niet. Dat hoef ik helemaal niet te doen. Want dat wordt gedrukt. Makkelijk hoor. En als ik het niet weet, bel ik meneer Vant En meneer Vant heeft een kennis op de club. En die is de baas van de tv. Nou, en die wou een voorzitter hebben... omdat hij zelf wat anders te doen heeft. En nou ben ik zitter voor de tv. Ede hoor. Ik heb nog nooit zo'n pret gehad... Doe je mee? Uh, ik, uh, uh, ik weet het niet. Ik, ik wil die tv eerst wel eens zien. Is het daar moeilijk? Helemaal niet. Maar er werken oh. een paar luidjes die steeds maar zeggen dat het wel moeilijk is. Terwijl alles vanzelf op de buis komt als je op een knopje drukt. Oh. En de kunstenmakers zijn reuze lollig. Maar die zuurballen zullen nooit eens lachen, hè? Niet uh. zo leuk. Die zijn straks af, hoor. Zo pratende ging Wachel het televisiegebouw binnen. En Tom Poes volgde hem. De gangen waren stil en verlaten, maar uit enkele openstaande deuren klonk geschreeuw en ook vlogen er een mapje papieren naar buiten. Een spel. Ze zijn aan het spelen, hoor je wel. Maar, maar soms maken ze ruzie. En het is even lastig om het verschil te leren. Oh. Kijk, hier in kamer 4 hebben ze Harry. Dat weet ik als vakman, omdat daar zo'n zuur bezig is. De producteur. <laughs> je weet wel. Oh, kijk, daar is hij. Ik kan er niet meer tegen. Nu zijn de teksten niet alleen slecht, maar ze zijn er helemaal niet. En de spelers die me op het dak stuurt, kunnen niet leegs of schrijven. Hoe kan ik zo een boodschap brengen? Die boodschap wil ik wel voor je brengen hoor. En anders Tom Poes wel, want ik kom toch eerst even kijken voordat hij mee kan doen. Want jij Tom Poes. Nou, jij denkt zeker dat jij leuk bent? Alles gaat hier naar de uitwissing. En er is geen hond meer die er naar kijkt. Jij bent toch de baas tegenwoordig? Maar dan doe je er niks aan. Al. Tijd mopperen. Ik vind het niks enigjes. Als je dat maar weet. En jij bent straks af, hoor. Wammes wachel liep verder de gang in. Maar Tom Poes volgde de tv-maker de studio binnen. Jij komt hier eens kijken, hè? Nou, er is heel wat te zien, broer. Zoveel nieuw talent hebben wij nog nooit gehad. Het is wel nodig, want het oude talent is aan het verdwijnen. Naar een kuurwoord of zo. Ik kan ze geen ongelijk geven. Sterker nog, ik ga zelf ook verdwijnen. En weet je waarom? Nee. Kijk maar. Daar zie je het vanzelf. Badem, badem, badem, zwam, zwam, adem, badem, badem, badem, zwam, zwam, adem. Badem. Tom Poes keek een beetje verbaasd rond. De studio zag er anders uit dan hij verwacht had. Want de enige verlichting werd gevormd door een houtvuur dat de ruimte met rookwolken vulde. Huh, handig. Die dampen zijn wel benauwd, maar daardoor heb je natuurlijk geen decors nodig. Alleen vind ik dat zingen niet erg vrolijk. Het is saai. Dat komt omdat hier geen wadem is. Geen, geen wadem. Kijk, daar is nou televisie. Snap jij, broer? Mooi, hè? Ik kan het niet beteken. Allemaal dwergen. Niks tot dwergen om me heen. Ik ben af. Zam, zwam, adem. Tom Poes had genoeg gezien. Hij verliet de tv-studio zonder nog meer naar Wammerswaggel te zoeken. En op straat gekomen keek hij aandachtig om zich heen. Het is waar, wat die droevige figuur zei. Het zijn werkelijk allemaal dwergen. De stad loopt er vol mee. Hoewel, daar gaat meneer Doorknoper. Um, weet u iets van deze vreemdelingen af? Helaas niet, jonge heer Poesal. Het zijn ongeschoolde... Maar ik moet met ze werken, aangezien er geen eigenlijke gemeenteambtenaren meer ten burele verschijnen. Hm? Hoe dat gaan moet, weet ik werkelijk niet. Nee. Met het oog op in te houden salariering en hm? de daaraan verbonden administratie en gerechtelijke procedures. Oh, ja, ja. Intussen moet ik met deze dwergen het overheidsapparaat gaande houden. Hm? Kunnen niet lezen of schrijven. En over rekenen spreek ik niet eens. Oh. Alles loopt in het honderd. Hm? Ach wat, in het biljoen. En ik draag de verantwoording maar ik heb niet langer de tijd om iets te controleren. Het hoofd loopt me om. Goedendag. Geen wonder dat er veel verkeerd gaat. Dwergen hebben natuurlijk moeite met lezen en schrijven... want ze denken heel anders. Het lijkt me slecht voor het werk en de zaken... maar ook voor de dwergen zelf. Wat zouden ze hier in de stad zoeken? Terwijl hij zich dat afvroeg... passeerde hij de kliniek van dokter Anders Sielknijper... die net een kleine cliënt uitliet. En omdat hij meende dat zo geleerden het wel zou kunnen weten... ...liep hij naar hem toe. Hebt u veel van dat soort patiënten? Uh, dat soort? Mm -hmm. Ach, je bedoelt die kortgestuikte personen... ...die we de laatste dagen zoveel tegenkomen. Ja, ja, ze bepalen het stadsbeeld met hun eigen tijdse kleding. Maar laat ik je zeggen... ...dat ze het niet gemakkelijk hebben, Vent. Want al die lieden hebben een gebrek aan formaat. En dat wreekt zich natuurlijk... Het veroorzaakt trauma's en onlustgevoelens. Daardoor heb ik meer cliënten dan ik aankan. Zo klagen al deze neutels over een gebrek aan wadem. Waardoor ze zich gedrukt voelen. Veelzeggend wat. Je begrijpt dat het alleen maar een tramontane fobie is. Ja, ja. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Uit de bergen, geloof ik. Hun bleke kleur wijst op een godachtig bestaan. Verder kan ik je geen gegevens over mijn patiënten geven, dat begrijp je. Dr. Anne Seelknijper had gelijk. De dwergen voelden zich erg ongelukkig buiten de Tranemondspelonk, waar ze eens zo'n prettig leven hadden geleid. Maar nu was de god duister en verlaten op magister Hokus pas na. Lang had deze gezocht naar het gat waardoor de kostelijke wademgassen ontsnapten. En eindelijk had hij het in de zoldering gevonden. Gewapend met een puntig stuk rots beklom hij een stalagmiet. Om te trachten de steen in de opening te drukken. Het was een moeilijk werkje. Want omdat het gat nogal opzij zat, moest hij gevaarlijk vooroverleunen om kracht te kunnen zetten. Oh, mijn stof is sterk. Het beetje wadem dat er overbleef, heeft me goed gedaan. Ah, hoe sterk zou ik geweest zijn wanneer ik alles gehad had. Nu heb ik heel wat tijd verloren, maar ik ga het inhalen. Als die prop eenmaal zit, kan ik weer snuiven en snuiven. Het valt voor een oude man niet mee om boven zijn macht te tillen. Dat lukt alleen als hij met wadem gevuld is en dat ben ik nog niet, maar... Zo blijft het wel zitten. En nu kan ik... Hij liet de rots los. Maar voordat hij zich terug had kunnen trekken... viel het stuk steen weer uit de opening... en trof hem vol op de schedel. Ah! Zodat hij naar beneden stortte. De grond waarop hij terechtkwam was hard. Zodat de grijzaad lange tijd verwezen naast de reuzeswam lag... voordat zijn bezinning terugkeerde. En al die tijd wolkte de wadem omhoog. Naar het gat in de zoldering. Intussen groeide de belangstelling voor heer Bolles Keuroort nog steeds. De eens zo stille heuvels werden verlevendigd door automobielen. En om het koepeltje verdrong zich een opgewekte menigte. Tegen het vallen van de avond werd het er iets rustiger want in dit prille jaargetijden was de wind nog fris... terwijl het bouwwerkje te luchtig was om beschutting te bieden. Zo kon men bijvoorbeeld om vijf uur de commissaris van politie... En professor Prillewitzkowski in een uitstekende stemming het terrein zien verlaten. Wij, wij, wij gaan naar woest! Wij We gaan naar woos! Wij gaan naar woest! Wij gaan naar woest! Wo, wo. Wij gaan naar woest! Wij gaan naar woest! Wij gaan naar Boos. We gaan naar bos, We gaan Ja, en toch moet men voor de ja. stoffenwisseling zorgen. Ik weet het, de heilvolle koergassen benemen de etenslust. Daarom moet men voorzichtig zijn en zich vullen met een worstenburger of duchtige zuurkruid. Mm. Dat weet ik als wetenschapper. Ja, M mijn vrouw gelooft niet in geneeskrachtige gassen, mm. maar ze heeft er een hekel aan als het eten koud wordt. <laughs> en ik kom in mijn beroep zo vaak te laat thuis dat ik dit koerrood hard nodig had. <laughs> in worstenburger... Ik herinner mij dat ik voor de verbranding des laboratoriums nog inner in de vuurkast gesloten had. Als twaalf-uur-lijn. Die ga ik mij thans verspijzen. Ik voor mij ga eerst even naar het bureau. Snuf zit er alleen voor en hij heeft het moeilijk. Oh, al die nieuwe agenten zijn zo klein van stuk en zo, zo slordig in hun aanpak. Oh, mijn vak is een zorg hoor. Als ik het koeroot niet had... Ik... Zou ik het niet voor haar? De, de, de badegassen zijn ganz heilzaam. Maar verder kwam de geleerde niet, omdat hij struikelde over een lange tak Au! die hem onverwacht tussen de voeten geschoven werd. Dessen! Hij maakte een lelijke buiteling en kwam met zo'n dreun op het pad terecht... dat de politiechef verrast omkeek. Oh, nee. Hopsakee! Pas toch op, manneke! Dat komt er nu van wanneer men te veel dambaden snuift. Je, je moet je maat weten. Mensch. Daarom ga ik gauw verder. Tot kijk, hoor! Hij verhaaste zijn pas en dat was een hele opluchting voor Tompoest. Hij heeft me niet gezien. Dat zal wel van de bodemgassen komen. Maar het is wel prettig, want nu kan ik tenminste eens proberen met de prof te praten. Ik hoop dat u zich geen pijn heeft gedaan. Ja, ja. De grond is hier nogal zacht. Ai. En ik hoopte eigenlijk dat u door de schok weer een beetje wakker zou worden. W wakker worden? Mm -hmm. wel welke uur heeft dan geslagen? Hm? Wat is er los? Alles. Het lijkt nergens op. Wat? U hebt uw werk in de steek gelaten. En u, en u maakt liever lol dan aan de wetenschap te denken. De wetenschap? Paul. Welke weten niet Klappert hier van de wetenschap. Wat moeite u zich mee? Wat meent u eigenlijk? Ik zou wel eens willen weten wat er van uw zaringsader is terechtgekomen. U weet wel, de, de stroom die u hier ontdekt had... ...voordat heer Olly de boortoren aan het draaien bracht. En ik ben ook benieuwd of u het gas al onderzocht hebt... ...dat in dit kuuroord uit de grond komt. De gas is onderzocht geworden. Hm? Ik heb mijzelf eens ja ingezet als verzoekskanientje. Huh? Zo... Door de geld te proeven vergat ik mijn adel. Wat heb ik dan gemaakt? Ach, ik, armer Krupski. Wat moet er dan van mij worden? Dat moet u zelf weten. Maar het lijkt me tijd om weer eens aan het werk te gaan. Bestemd. Het geeft in een waarheid. De pieps. Hij houdt zich in de bommelkoerord. En alleen kan ik niet arbeiden met de acetaten die ik uit de aarde gezameld had. En die heden wellicht verbrand geworden zijn. Oh. Ja. Dat is alles wat van mijn aarde overig was. Ik zal u komen helpen. We kunnen in de ruïne zoeken en misschien hebben we een beetje geluk. Maar eerst ga ik kijken waar heer Bommel is. Die hangt er ook maar een beetje rond en dat kan niet goed voor hem zijn. Maar dat was niet geheel juist. Heer Ollies maag begon te kloren... En omdat hij daar nou eenmaal slecht tegen kan, liet hij het kuuroort in de steek om zich naar huis te begeven. Hij was nog niet ver gekomen toen ik werd ingehaald door een vrachtauto die met een boortoren beladen was. De wagen remde naast heer Bommel en stuurde bestuurder boog zich naar buiten. Ik moet dit geval in deze buurt afleveren, maar het is hier nogal een kale boel. Weet u misschien waar ik zou moeten wijzen? Uh, dat is nu toevallig. Nou. U bent aan het goede adres. Ah. Ik weet alles van die borentoren nou. af, omdat de vorige uit elkaar viel toen ik er even aan draaide, zodat ik een nieuwe moest bestellen. Oh. Het is eigenlijk een bobbelboor, bobbelboor die ik persoonlijk in werking moet brengen, als nou. u begrijpt wat ik bedoel. Uh, wanneer u nu even keert, zal ik achterop gaan zitten om de weg te wijzen. Uh, gewoon maar rechtdoor. Totdat ik oh, oh, bedoel ik. Oh, nou, uh, uh, dan wel. Ja, ja, ja. Dat was een duidelijke afspraak. En even later zette het voertuig koers in de richting van het vuuroord dat boven de avondlevels zichtbaar was. Omdat Tompoes heer Olli daar niet had aangetroffen, was hij nu op weg naar Bommelstein. Het verbaasde hem een beetje toen hij op dat ongewone uur Joost tegenkwam. Ach ja, de laatste tijd staat de muts me niet zozeer naar koken, als ik zo vrij mag zijn. Oh. Heer Olivier heeft zijn eetlust verloren en nu is hij niet eens thuisgekomen. Ik hoorde dat hij meestal kan worden aangetroffen in een soort kuurhuis waar men zich vertreden kan. Ja. En omdat er toevallig iemand langskwam die zich als hulp in de huishouding aanbood... ...heb ik die aangenomen op een tijdelijke basis... Oh. Ik wil dat kuurhuis ook wel eens bezoeken wanneer men mij toestaat. Ik zou daar niet naartoe gaan. Volgens mij is het er gevaarlijk. Dat is mogelijk. Ik heb daar in de buurt voortdurend ordeloos gezang en vrolijkheid waargenomen. Ja. Maar dat is te begrijpen in deze tijden... die een eenvoudig persoon zuur op de maagwand slaan, zodat de schik hem vergaat. Zegt u nu zelf, jongeheer, u hebt mijn aanslagbiljet gezien. En het helpt niet of ik klaag... Ik heb geprobeerd erover op te bellen, maar de telefoon wordt niet eens opgenomen. Dat komt omdat er dwergen werken. Ik zou me niets verbazen. Maar als ik me niet ga ontspannen, loopt het verkeerd met mij me af. Vandaar dat ik die tijdelijke hulp heb aangenomen... zodat hier Olivier verzorgd wordt als hij soms trek mocht krijgen. Zet de boordtoren hier maar neer, chauffeur... Dit is een mooi plekje, niet te ver van mijn dampbaden. En als u hem er even start klaar wil maken, ga ik intussen naar Bommelstein. Met het oog op de maaltijd. Ik kan Joost niet laten wachten, dat zou hij niet leuk vinden. Het was nog een heel eind lopen om thuis te komen. Maar heer Olly was door de heilzame gassen zo gesterkt dat hij opgewekt de halve trad. Lichaamsbeweging, daarvan blijf ik slank en houd ik een jong figuur. Maar nu heb ik wel trek. En tenslotte moet ik ook aan mijn spieren denken. Zodat ik benieuwd ben wat Joost heeft Ik <totstuk> ga <totstuk> dan erg. Joost heeft daar een heel vreemd gerecht bereid. Oh, die walm. Dat doet me ergens aan denken. Die geur herinnert me ergens aan. Aan wat? Iets uit mijn jeugd, denk ik. Eetje klaar. Lekker bruin, goed voortraden. Wat betekent dat? Waar, waar is Joost? Waar kom jij vandaan? Van vuur. Lekker bruin bakken. Maar, maar dat is aangebrand. Ik wil weten waar Joost is. Nu moet ik roeien met de riemen die ik niet heb, terwijl het knort in mijn maag. Geef me maar een bord van die bruinbakkerij. Aangebrand. Net wat ik zei. Waar is Joost? Wie ben jij, bedoel ik? Naam is wee. Joost moest weg. Is hier niet goed voor hem. Is nergens goed. Zelfs in de grot niet. Is geen wadem. Oh, nu weet ik het weer. U komt natuurlijk uit de grot met die vrolijke familie. Wat jammer nu toch dat het daar niet goed meer is. Ik voor mij ben erg opgeknapt. En dat zal ik nooit vergeten. Maar het eten smaakt mij niet helemaal. En omdat ik toch honger heb, terwijl Joost niet thuis is... ga ik nog maar een beetje uit. Zodat u die paddenstoelen op kunt eten. Ah. Na deze woorden verliet hij het pand... ...en liep door de avondschemering in de richting van een verlicht huisje. Ja, het is maar goed dat ik opgewekt van natuur ben. Want Joost is toch wel vrij postig om op eigen houtje een kok met zo'n slechte naam aan te nemen... ...en dan de deur uit te lopen zonder vragen. Maar misschien heeft mevrouw Doddel nog wel iets over. Doddeltje, bedoel ik. Oh, dat ruikt heerlijk, mevrouw. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom. Mm. Maar thuis krijg ik niets goeds te eten. En toen dacht ik, uh. Uh, laat ik eens kijken of... Uh, <laughs> nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Je mag hier best komen, oh. maar je moet niet denken dat je iets lekkers krijgt. Huh? Soep uit een blikje oh. en bevroren tuinbonen. Oh. Er is niets goeds meer te krijgen... En meneer Grootgut heeft me suiker in plaats van zout gegeven, omdat hij er zelf niet was. Oh, oh. Ik heb trouwens een hele enge dode spin in mijn melkfles gevonden. Oeh, dit is eh, wel erg. Ik bedoel, eh, een ander keertje dan maar, als ik niets door... Met... Je stoort helemaal niet. Oh, oh. Maar het wordt me allemaal te veel. Oh, oh. Het komt allemaal door dat pieren bij die rode kuurgassen. Oh. Daar gaan ze liever naartoe dan eerlijk te werken. Uh. En soms ben ik zo bang dat jij er ook heen gaat, Ollie. Heer Bommel mompelde iets hey. en ging aan de tafel zitten. Maar Doddels eenvoudige hapje versterkte hem niet... en haar geklaag bedrukte hem. Oh. Slecht voor mijn gevoelsleven... Ik begrijp niet wat er op tegen is dat ik naar mijn eigen koe -oord ga. Het heeft me van rare kwalen afgeholpen... zodat het heel goed voor me was... terwijl het me nu droef te moeden is. Ik zal een wandeling in de frisse lucht maken voor het slapen gaan. Met deze gedachte liep hij de hei in... en na een poosje passeerde hij de resten van het stadslaboratorium... die geblakerd in het maanlicht lagen. Er stegen bonkende en scheurende geluiden uit op... En ook was er een bewogen keelstem hoorbaar die de nieuwsgierigheid van de wandelende heer wekte. Hij richtte zijn schreden naar de bouwval en gluurde voorzichtig naar binnen. Ach, niets is ja overig. kans mijn arbeid is heen en mijn papieren en mijn gasproevingen. Hier is een fles waar nog iets in zit. Oh, dat is een weinig van mijn erzagingsproeven. Ja. De tans wel wezen zal. Ach, wat is er in mij gevaren? Dat ik als een naren Peter door het leven gehopst heb. Terwijl de wichtige zaken om mij heen verkrompelen. Als u nu toch is het restje in deze fles onderzoekt. Misschien... Als een hand heb ik de wetenschap misgehandeld. Hoe kan ik de fles betrouwen? Alles is hier ja verschluncht. Kom, kom. Zo erg is het niet. Ik heb ervoor gezorgd dat er een andere boortoren is opgericht. Zodat u heel makkelijk het nieuw staaltje zanik uit uw ader kunt boren. Oh. Het is maar goed dat een heer zijn hoofd niet zo gemakkelijk verliest. Zegt u nu zelf. Een nieuwe boorinstelling? Hmm. Ja. Dat is goed ader. Maar wij weten ja niet huh? waar dit Zaringsader heden dags loopt. Waar Wat hebt u hem dan nedergeplaatst? Oh, op een heel mooi plekje Er is daar een prachtig uitzicht. Zodat ik dacht, hier moet het zijn. Ah. Dat soort dingen kunt u aan mij Wat? overlaten. Wat jij toch, Boes? Oh, uh, uh, wie komt het zich over de uitzicht? Op de onderzicht komt het aan als men ene ader zoekt. Ik ga mij dat aanschouwen. Ik dacht dat de professor blijer zou zijn. Oh, misschien staat uw boortoren toevallig op de goede plek. Ja. Ik ben wel blij, hoor. De prof interesseert zich tenminste weer voor zijn vak. Toen heel Olita tenslotte de, de plek aanwees waar de boortoren stond, werd professor Prilibitskovski niet vrolijker. Waarom staat de instelling dan daar? De plaats is gans onwetenschappelijk. De loop des Zaringsades moet eerst nauwgevallig opgezocht worden. Anders heeft de boeren geen nut. Nee, dat zal wachten moeten. Maar nu ik toch hierheen gekomen ben, zal ik een monster der koorgas nemen. Die zijn ja ook onbekend en dan is deze tocht niet ganz vergevens geweest. In het koepeltje was het nog een drukte van belang want tot diep in de nacht kwamen overwerkte rommeldammers er ontspanning zoeken. De bediende Joost had geluk gehad... want omdat hij vroeg van huis was gegaan... had hij zich een zitplaats kunnen veroveren... naast de bardame van Hotel De Gebraden Haan. <tie> Eerst was hij een weinig bevangen... <tie> maar nadat hij een poosje van de dampen genoten had... vermande hij zich. Excuseer. Ik meen u te kennen met uw welnemen. Ja, ik ben Joost, de chef de cuisine van Chateau Bommelstein. Mm. Het is hier opwekkend, nietwaar? Reuze, heb je een vrije avond? Dat niet zozeer. Aanschuldig mij dat ik u stoor. Ik moet maar in een monster zamelen. Dat is zeer betreurenswaardig. De pomp. Niet zeer goed, maar ik moet mij bekwamen. De professor bracht het glazen buisje tevoorschijn. dat door een kurk was afgesloten. en bekeken keurend. Hmm. Hmm. Een kleine gasmonster zal genoegend moeten zijn. Diep onder de aarde was Magister Pas op dit late uur ook weer aan het werk gegaan. Het had hem moeite gekost om bij te komen van zijn lelijke val. En hij had besloten liever zwarte kunsten dan lichaamskrachten te gebruiken. Daarom had hij zoveel mogelijk dampen opgesloven. En nu was hij doende een rotsblok op te laten stijgen door middel van telekinese. Zoals geschoolde luisteraars weten is dat niet gemakkelijk. En hij was dan ook aan het einde van zijn krachten toen de steen de zoldering bereikte... en het gat met een doffe klap afsloot. Nu konden de dampen van de wademswal niet langer ontslappen... zodat ze in de grot bleven hangen. De vermoeide grijzaad keek er met welgevallen naar en kruiste de armen. Het is gelukt. Hè? Met het kleine beetje wadem dat ik had, is het gelukt. En nu krijg ik veel. Alles is nu voor mij. Alles. Intussen had professor Prilowitskowski in het kuuroord zijn glazen pompje ontkeurd. En de zuigen voorzichtig omhoog trokken. Zodoende werden de gassen naar binnen gezogen. tot groot ongenoegen van de omstanders. Oh, hoe is dat dan mogelijk? Waar zijn de badwolken? Hij heeft alles eruit gezogen. Nu maakte de prettige stemming van de badgasten plaats voor Vrevel. Zeker iemand van de belasting. of een handlanger van de oliemaatschappij? De menigte begon op te dringen. En als spoedig begreep de geleerde dat hij zich in moeilijkheden bevond. Ik oefen ja de wetenschap. Wetenschap? wetenschap. Er is geen kast meer. En dan dat noemt hij wetenschap. wetenschap. Nee, nee, Alles kapot maken, dat is wetenschap. Nee, nee, nee, nee. Hoort toch toe. Mijn gastenkolvenpomper is slechts half vol. Hier is een fenomeen. Hij werd van alle kanten aangevallen. En op ruwe wijze uit de kring daar kuurgasten geworpen. Heer Bommel en Tom Poes, die op een afstand hadden toegekeken, zagen de hoogleraar in de lucht vliegend op zich afkomen. En vlak voor hun voeten tot rust komen. Ik wist schijn. wel dat het niet goed zou aflopen. Mens. Dat komt er nu van. In plaats dat hij blij was met de nieuwe boortoren, moest hij daar de pret gaan bederven. Hmm. Pret? Wie weet wat dat voor gassen zijn? Oh. Uh, weet u al wat dat voor gassen zijn? Het geeft jou ja geen, geen, geen, gassen meer. Huh? Hm? Het is ja in een schaam. Geen aanerkenning voor de wetenschap. Maar, maar wat is er gebeurd? Alles is toch altijd prettig in mijn kuur, hoor? Niet meer. De gassen zijn verschwonden. Huh? Nadat ik een gans kleine monster genomen huh? had... Maar ik heb genoeg om een onderzoeking te maken. Oh, en wanneer oh. zal ik de boortoren nu in werking stellen? Ach, de boorinstelling. Dat maken wij eerst wanneer de nauwe plaats... ...des zagingsades zorgvol vastgesteld geworden is. Oh, oh, oh. Zoals hij dan staat, is hij wellicht waardeloos. Oh. En eerst ga ik mijn gasten onderzoeken. De nacht. Dat is nu de dank voor mijn instelling... ...en mijn wetenschappelijk werk. Hm. Ik denk dat hij gelijk heeft... En het is maar goed dat daar geen gas meer uit de grond komt. Ja? Het is heel wat beter voor de stad dat iedereen nu naar huis gaat. Hoe kan je zoiets zeggen? Nou, het kuuroord was een zegen voor alle stakkers met gezondheidsomstandigheden. Uh, Kijk naar mij, bedoel ik. Het moet weer gemaakt worden, zeg nu zelf. Liever niet. In de stad is er bijna niets meer dat normaal werkt. Alles wordt daardoor dwergen gedaan. Ja, weet je... Zouden die iets met dat gas te maken hebben? Ja... Uh. Daar komt er een aan. Ah. Um, ik misschien... heb gehoord dat hier ergens... adem uit de grond komt. Waar? Eh, het was daar, in dat mooie tempeltje. Waar? Maar nu komt er niets meer uit... ...zodat hm? ik bang ben dat het op is. Ach, Jammer voor mijn gezondheid, hoor. Maar ja, aan mij wordt niet gedacht. Ach. Ach, Alweer een dwerg. Ik vraag me af of die vrolijke familie die u in de grot ontmoet hebt ook uit dwergen bestond. Ze waren nogal klein, ja? maar de een is nu eenmaal wat groter dan de andere en dat is nog geen reden om te gaan schelden. Ik scheld niet, maar ik geloof dat het belangrijk is om naar die grot te gaan. Ik wil wedden dat daar het geheim is om alles weer normaal te maken. Uh, ga jij dan maar alleen. Hm? Je mag morgen de oude schicht wel lenen. Ik ga liever mijn bommelboor in werking stellen. Want ik voel niets voor normaal maken. Zolang men het overdagjes ouder heeft. Tom Poes maakte gebruik van heer Bommels aanbod. Nadat hij de volgende morgen een onduidelijke beschrijving had gekregen... van de weg die naar de grot leidde... stuurde hij de oude schicht in de richting van de bergen. Daar komen die dwergen dus vandaan. In die grot daar is iets gebeurd waardoor hun orde verstoord is. En ik heb het idee dat heer Ollys kuurgassen daarmee te maken hebben. Heer Bommel keek de oude schrift pijnsend na... en begaf zich toen hoofdschuddend naar zijn oh, boordtoren. De jonge vriend. Altijd bezig om dingen weer normaal te krijgen... zelfs ten koste van andermans gezondheid. Maar gelukkig staat hier een hoogstaande toren klaar... om wetenschappelijk werk te gaan verrichten... En als niemand dat doet, dan is het mijn plicht om in te grijpen, nu ik door de kuur weer helemaal de oude ben. De jongen bedoel ik. Hij hield halt bij de voet van het gevaarte dat de vorige dag vakkundig opgezet was en keek aandachtig naar de startknop. Juist. Net als de vorige. Die herinner ik mij nog heel goed als de dag van gisteren, mag ik wel zeggen. Door mijn zwakke gezondheid heb ik me toen een beetje vergist... voordat ik te veel gas heb gegeven. Maar nu ik door mijn heilzame gassen weer een dagje jonger ben... kan ik dit werkje zonder moeite doen. Alleen maar even goed nadenken over het nummer. Dat is alles. Professor Prilowitskovski was in de overblijfselen van zijn laboratorium doende om het vreemde gas te onderzoeken. Dat viel natuurlijk niet mee in al dat puin. Maar hij had zich vast voorgenomen... om de lichtzinnig verbeuzelde tijd in te halen. Hij verdichte het gas dan ook... en onderwierp het aan alle proeven die hij nemen kon. Maar jammer genoeg werd hij er niet veel wijzer van. En grote erger. Deze damp heeft een opwekkende werking... met schaamvolle bijverschijnselen. Dat heb ik zelf, zelf gevonden... Maar de samenstelling kan ik niet daarstellen in deze mismas. Pijnzend blikte hij over de bouwval die berookt en de morgenstond lag... en toen nam hij een besluit. Met vaste hand greep hij de kolf die Tom Poes gevonden had... en zeefde de inhoud in een fles. Ongeacht de zwaagreden... gaan we ons schouwen hoe de ras zich verdraagt... met de acetaten van mijn zorgingsader. Want Bommelsboorthoorn... kan eerst in werking gesteld worden... wanneer wij ganz zekerlijk weten... dat er geen gevaren zijn. Met deze gedachte... ledigde hij het buisje in de fles... en daarop volgde een daverende. Oh, mens! Toen de wolken optrokken, kon men de onderzoekende geleerde gehavend oh, ja. achter zijn versplinterde werkbank zien zitten. Zijn bril was in de lucht gevlogen, maar zijn gedachten waren scherp ah. en goed geformuleerd als immer. Paul, ik heb onwetensprekelijk vastgesteld dat de stoffen elkander niet verdragen. Hier is de einde des de bommelboerproefing. Paul, de bommel... Daar valt mij de bommel in. De ongelukkige sprak mij van niets anders als de bommelboor. En als deze onbekwame boor gaat... en als de inzetting toevalligwaar toch boven mijn zaringsader staat... dan... Gegrepen door boze voorgevoelens... snelde de professor terug naar de heuvels en ja hoor. Bij de opgerichte boortoren kon hij reeds van verre heer Olie waarnemen... ...die met gevoelige vingers de startknop van het apparaat betastte. Hij had lang geaarzeld... ...maar tenslotte had hij besloten... ...om de knop voor alle zekerheid op twee te zetten... ...in plaats van op drie. Wat niet weet, wat niet dicht. Laat je voor huh? in rust! Met grote sprongen draafde hij de heuvel af... Maar van achter het struweel kwamen plotseling twee kleine wandelaars tevoorschijn. die hem de weg versperden. We hebben gehoord dat hier de wadem uit de grond komt. Waar? Geen wadem in een mogelijke boemf die ik hinderen moet. Maakt u zich voort naar de koort daar en laat me passeren. De kuurgasten begaven zich onthutst in de aangeduide richting. en de professor vervolgde driftig zijn weg. Maar het oponthoud was net te veel geweest. Heer Olly had de knop omgedraaid en luisterde naar het aanzwellende gebron... dat uit de contraptie opsteeg. Een aardig gezicht. Al dat staal begint te trillen... door de eenvoudige ingreep... van een heer met onderscheidingsvermogen. Nooit te hard van stapel lopen... want dat kan gevaarlijk zijn, zeg ik altijd maar. <lacht> ik bedoel, uh, Het is net alsof het iets voer. <lacht> Switch de depo af! Het geeft gevaar! Huh? Maar door het bronnen van de boer was de waarschuwing slecht verstaanbaar, zodat heer Bommel er zich niets van aantrok. Tom Poes had de Kronkelweg door de bergen gevolgd en omdat hij goed uitkeek vond hij de grot, ondanks heer Bommels beschrijving. Aarzelend liep hij een eindje naar binnen, maar het was er koud en donker en er heerste een doodse stilte. Hij wilde dan ook alweer terug gaan om de lamp uit de schicht te halen toen hij een lichtschijnsel aan het einde van een gang zag. Het bleek van een vuurtje te komen waarachter een bejaarde dwerg zat. Gelukkig, er is toch nog iemand hier. Ja, ik is iemand. Wadenvolk is weggegaan en ik is gebleven. Lopen maakt moe. ...zijn nog meer iemanden. Oh. Achtersteen eens. Zwarte. Hm? Bij wademswalm. Hij doelde natuurlijk op Hokus Pas... ...die in zijn afgesloten ruimte bezig was om diep adem te halen. Doordat het gat in de zoldering was gedicht... hing er nu zoveel damp om hem heen... ...dat hij zich zonder moeite met wadem kon vullen. De gevolgen bleven niet uit, want na een poosje verwisselde hij zijn bontjas voor een vliegmantel... ...en een brokkelige glimlach vertekende zijn trekken. Ah, bij Zazel, de tijd is gekomen. Nog één teug en dan... Hij zoog zich zo vol, dat de knopen van zijn vest vlogen. Hij greep toen zijn rugzak. Dit moet ik niet vergeten. Nu kan ik alles ontplooien wat erin zit... en de wereld tot een zwart lustoord maken. <laughs> er was niemand die wist welk gevaar de aarde bedreigde... en het leven ging naar zijn gewone gang. Heer Bommel was bijvoorbeeld bezig om professor Prillewitskowski van de ronkende boertoren af te. Het is mijn Bommelboer! En dit keer heb ik hem goed afgesteld zodat u eraf moet blijven, anders gebeuren er ongelukken! Ongelukken? Met recht! U poort maar net vallig aan ligt wellicht onderwaarts! Hij kan der Wademgas bereiken! Maar het is geen gas meer, dat kan iedereen toch zien! De Ha! Is ergens waar nog in de grond des bodem aanwezig? Ja, maar... En het is ja mogelijk dat je ha? instelling toevallig boven mijn zaringsader ja. staat. Wij moeten boedzaam voor Voordat! Verder kwam hij niet. Want op dat moment spoort er plotseling een straal vocht uit de plek waar de boor steeds verder in de aarde verdween. Het was duidelijk dat de heer Bommel inderdaad de Zaringsader had aangeboord. Die later als de Prilowitskowski-ader zo bekend zou worden. Die aarde is inderdaad aangeboord geworden. Maar de Zarings is mij in de ogen gestort! Oh, het bijt, het doet zeer! Het is een slechte aarde. Oh. Geen een snet. in een goede kracht, -attitude. Dat had ik toch wel gezegd. Waar is ja. de knop? Die moet onmiddellijk ja. afgedraaid worden. Maar helpt u dan toch? Ja. Vergeet de kijkensmaat. De aarde wordt nu dieper in de oh. bodem geboord. En men weet ja niet waar hij komen zal. Ach, ja. hoe licht kan hij de wademgassen ja. raken? En dan bekomt oh, men een gebeuren? Ach, wat gebeuren! En dat terwijl ja. ik de toren toch op de goede plaats heb laten zetten. Het uiterste wordt van mij gevraagd. Maar geen woord van dank, hoor. Alleen maar klachten. En alles voor niets. Die hele adem What? was alleen maar azijn. Oh, hoe kan ik daarmee mijn Smacht vergeten? Oh. In de mag stond magister Pas opgezwollen voor de steenstapel... waarmee hij zijn god had afgesloten en hief een hand op. Naar buiten, alles vrijmaken. Zweven zullen die stenen. Ik zeg zweven. Acadabra volare. Hij herhaalde zijn spreuk met grote adem en daar ging hij zo in op dat hij de boor die achter hem door de zoldering kwam niet opmerkte, evenmin als de vloeistof die vervolgens naar binnen spoot. Aan de andere kant van de stapel rotsblokken zaten Tom Poes en de oude dwerg bij het vuurtje. En de laatste legde uit wat er mis was. Stenen moeten weg. Dan zou alles weer goed worden. Hm. Daarachter is Wademswalm. Maar Zwarte heeft alles afgesloten. En niemand durft bij hem te komen. Hm. We moeten een list verzinnen. Maar dat hoeft er niet meer. De steenstapeling stortte naar binnen, en Tom Poes en de grijzaad werden door een sterke luchtdruk weggeblazen als bladeren in de wind. Wat professor priewicz zo gevreesd had, was gebeurd. De zarings- en het wademgas hadden zich vermengd. De ontploffing bleef ook bovengronds niet onopgemerkt. Er kwam een plotseling einde aan de nieuwe boortoren en het zoeken van de professor. Heer Bommel en de geleerden verloren de grond onder hun voeten. En toen ze tenslotte in het gras tot rust kwamen, staarden ze met nietsziende ogen voor zich uit. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er toch? Ik, ik, ik ben ingestort... Men doet maar... Ja, dit was de bums waarvoor ik aangezegd heb. Oh. Nu is er niets meer over. Ook Tom Poes was niet zacht terechtgekomen... Te want de grond en de wanden van de grot waren hard. Het duurde dan ook even voordat hij zijn bezinning terug had... en toen keek hij verwezen om zich heen. Dat was een lelijke ontploffing. Wat zou er gebeurd zijn? Stenen zijn omgevallen, Kunnen nu weer bij watmes komen... Oh, ruikt lekker, hmm, een beetje muff, en ik ben benieuwd of er nog iets van je zwam over is. Het lijkt me dat alles daar in de lucht is gevlogen. Ik kan het daglicht zien. En waar is die zwarte waar hij het weg. over? Weg, weg. Wat een zwam is weg. Net wat ik dacht. Daar liggen alleen nog wat stukken. Het moet een groot soort plant geweest zijn, lijkt me. Een zwam. Die gassen afscheiden. De is weg. Ja, maar hier staan nog kleintjes. Hm. Kunnen opgegroeid worden met water, veuzel en koddermel. Over tien maal tien jaren staan hier weer nieuwe watemswalm. En ik heb zo'n idee dat heer Bommels boortoren hierboven stond. Diezelfde gassen kwamen daardoor in de buitenlucht waar, waar er een kuuroord van gemaakt werd. Maar ik vraag me af waar die zwarte is die de zaak hier had afgesloten. Die vraag had heer Olly kunnen beantwoorden als hij beter had kunnen kijken. Want terwijl hij op handen en knieën rondkroop om hulp te vinden, zag hij door zijn tranen heen de schimmige omtrekken van een grote zwarte vogel opstijgen. <lacht> Wat heer Bommel niet zag, was het donkere gat dat voor hem gaapte. Oh. En voordat hij het wist, stortte hij in de grot waar Tom Poes en het dwerg zich bevonden. Oh. Heer Bommel was terechtgekomen op de overblijfselen van de grote zwalm. En dat was een geluk bij een ongeluk. Want de plant was zachter dan de rotsgrond. En bovendien bevatte hij geneeskrachtige sappen. Hier, oh. stukje wadem. Oh. Eten. Heel goed, tegen zeer. Heer Olly begon versuft koudbewegingen te maken... maar de bittere smaak bracht hem tot zichzelf... en hij richtte zich kreunend op. Bah, wat is dat? Het is de gal daar binnen geslagen. Nee, het is alleen maar een stukje zwam. Die schijnt te helpen tegen schokken en zo. Hoe voelt u zich nu? Ja, heel vreselijk. Maar, maar, maar, kan je zien... waar, waar ben ik... Ik bedoel, deze ondergrondse plek komt me bekend voor. Ik ben hier eerder geweest. En de geur doet me denken aan vroeger. Dat was een vrolijke familie die heel goed voor mijn gezondheid was. Dat kan kloppen. Dit is de grot waar de dwergen woonden. Maar er is een ontploffing geweest. Ja, Kom. Het lijkt me best om met de oude schicht naar huis te gaan. Dan kunt u onderweg vertellen hoe u hier naar binnen kon vallen. Ja. Heer Olly maakte geen tegenwerpingen... en even later werd hij zorgzaam naar de uitgang van de spelonk geleid. De oude dwerg ging mee... omdat hij nu bij zijn familie kon komen zonder zich te vermoeien. En terwijl Tom Poes de oude schicht te de bergen stuurde... vertelde heer Bommel zo duidelijk mogelijk wat er gebeurd was. Ja. Maar ik begrijp niet waarom we nu zo ver moeten rijden. Ik heb het vroeger wel eens vlugger gedaan toen de oude heer met de weg wees. En daarnet was ik zelfs in de seconde in de grot. Als je begrijpt wat ik bedoel. U viel? Ja. En sommige afstanden kan men vlugger afleggen wanneer men valt dan ja. wanneer men van beneden naar boven moet klimmen. Hmm. En deze bergweg kronkelt nogal, dus het is een lange omweg. Had Hadden langs Rotsland omhoog kunnen gaan. Maar klimmen maakt ja. moe. Net als lopen. Ja. Vallen maakt ook moe. Het vraagt het uiterste van iemand met een tegenstel, dat kan ik u wel zeggen. Maar ik kan weer zien, en dat is veel waard. Kijk, daar is mijn kuuroord, waar ik uw gassen heb aangeboord. Je kunt hier het beste uitstappen. Er is daar een hele verzameling van je volk, en je kunt hun uitleggen hoe ze het vlugst in de grot kunnen komen. Ja, door het gat van mijn boortoren hebt u rechtstreeks toegang tot de grotten van uw onderwereld. Dat heb ik ineens ingezien. Toen ik niets zien kon. De dwerg begaf zich naar het tempeltje om zijn volk naar huis te geleiden. Waar de kleine wademzwampjes hun wachten. En de oude schicht reed verder. Onderweg kwamen ze heel wat trekkende families tegen. Want het was merkwaardig hoe snel het nieuws van het wademtempel zich onder de dwergen verspreid had. De meeste nieuwe ambtenaren, journalisten, tv-makers en andere vaklieden waren dan ook op weg naar het vervallen kuuroord, zodat vele zaken en kantoren opnieuw leeg raakten en er weinig gewerkt werd. Maar de hoofdredacteur van de Rommeldamse Courant was op zijn post. Nu de heilzame gassen niet langer beschikbaar waren, had hij voor het eerst weer zijn blik in zijn blad geslagen... En daardoor maakte zijn onlustgevoelens plaats voor diepe verslagenheid. De verslaggever Argus, die het redactiekantoor een beetje beschroomd betrad, trof zijn chef dan ook geheel ingezakt aan. Dag, meneer Vond. Als, eh, als u me terug wil hebben, wil ik het wel weer eens proberen. Door de wetenschap is de ontspanning alweer afgelopen, u kent dat. Altijd wordt er met ontploffingen en zo een eind aan prettige dingen gemaakt... Maar ja, u moet er wel rekening mee houden dat ik weinig slaap heb gehad. Ik ook, ik ook. Maar ik ben blij dat je er weer bent, jongen. Zonder jou ging de krant nog alle... Achteruit. We kunnen beter vandaag vrij afnemen en morgen weer uitkomen. Trouwens, ik heb gehoord dat de tv ook niet uitzendt. Toen Tom Poes die middag op zijn gemak naar huis liep, zag hij Wammeswachel aan de kant van de weg zitten. Huh, wat is er met je? Je ziet er nogal duf uit. Ben je niet meer bij de krant? Nee, meneer Vans vond mijn kop niet mooi. En hij zei dat ik beter op kon krassen. <lacht> maar ik vind krassen niet zo enig. <lacht> ik schrijf liever gewoon, hè? <lacht> nou, en toen ben ik naar de tv gegaan <lacht> om ervoor te zitten. Maar daar gingen alle leuke luidjes weg. <lacht> en alleen de zuren bleven over. <lacht> en toen vond ik het daar ook niet meer zo enigjes. Ik ga liever de wijde wereld in. <lacht> en dan moeten ze maar zien hoe ze het zonder mij redden, hoor. <lacht> Ja, ah, dat lijkt me wel een goed idee. Weet je al wat je doen gaat? Lopen. Oh. Als je lang genoeg loopt, kom je altijd wel iets leuks oh. tegen. Zie. Alf. onschuldig. Het was professor Priliewiczkowski die tegen een richtingbord was aangelopen, omdat hij nog steeds last van zijn ogen had. Voor de geleerde was de botsing natuurlijk niet zo prettig, maar Zwaggel knapte er erg van op. <laughs> wat nou? wat minder. Maar het richtingbord gaf geen antwoord. Kan ik u soms helpen? Heer Bommel heeft me verteld wat er is gebeurd, en, en nu... Uh... De Bommel, de Bommel dom gedraaien, hebben mijn dezeringsacetaten zich vermist met de losgewikkelde gassen. Oh. En dat gaf natuurlijk een explodering. Oh. En dan stuurde ik ogen schmat, en ik zoek iemand die mijn bijstand wil lijsten. Oh, het... Tom Poes wilde hem zijn hulp aanbieden, maar hij werd overstemd door Wammeswaghoff. <laughs> Zie je wel, je komt altijd wel iets leuks tegen. <laughs> Gelukkig nadert er nu heer Olly, die een slaapje had gedaan... en onderweg was om de aangerichte schade op te nemen. De professor maakt geen grapjes. No. Hij leidt, net als ik zelf heb gedaan... toen ik bezig was onwetenschappelijke gassen uit te roeien... Oh. toen ik weer een dagje jonger was geworden. <laughs> Daarom moet u maar zo gauw mogelijk mee voor een oogbadje, heer professor... En als jullie zin hebben, kunnen jullie ook meekomen, want ik geef vanavond een uh, klein feestje, omdat Joost zijn plaats weer kent. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Joost had zoveel mogelijk zijn best gedaan hoewel de komst van de professor gemengde gevoelens bij hem opwekte. Het is toch niet eerlijk verdeeld, wanneer een eenvoudig persoon als ik ook eens geniet van opwekkende gassen, komt er zo'n wetenschapper die alles wegzuigt als men mij toestaat. Er was gelukkig niemand die zijn opstandige gedachten hoorde. Heer Bommel vertelde zijn buurvrouw uitvoerig hoe hij een einde aan de gasmisstanden had gemaakt en de geleerde genoot van het kijken. Had je ogen, bad. wat grootader... En de bommel heeft mijn erzatsbrille apporteerd. Dat is zeer levenswaard. Hij heeft mij overigens een nieuwe borisinstelling versproken. En waar ik dan weet waar mijn ader ongeveer loopt... ...zal men kort links van de Zbigniew-Plewitskowski-zavingsade horen kunnen. Op dat moment passeerde buiten toevallig de ambtenaar eerste klasse doorknoper. Meneer Bommel geeft een feestje, zie ik. Hij kan dat nog doen. Door de grote achterstand zal het wel even duren voor ik de fiscale consequenties van zijn schenkingen als mede de bouw- en afbraakvergunningen van een en ander in orde heb. Maar het is prettig dat de meeste dwergen verdwenen zijn om plaats te maken voor vertrouwde krachten. Dat was inderdaad prettig. Maar omdat er nog enige gebleven zijn, ben ik bang dat men nog ruime tijd op belangrijke posten dwergen zal aantreffen.